Het is drie uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Zojuist is de zomertijd ingegaan. In de hele Europese Unie gaat de klok nu een uur vooruit. En daardoor is het in de ochtend langer donker en s'avonds langer licht. In het laatste weekend van oktober gaat de standaardtijd weer in. Dan wordt ook wel de wintertijd genoemd. De opmerking van de Amerikaanse president Biden... dat Poetin niet aan de macht kan blijven... zorgt er mogelijk voor dat de oorlog in Oekraïne alleen maar langer duurt. Dat denkt oud-ambassadeur in Oekraïne Robert Serry. Als je nog wil onderhandelen met iemand... zeg je dit soort dingen eigenlijk niet, zei Serry in Met het oog op morgen. Amerikaanse media spreken over de belangrijkste speech... tijdens zijn presidentschap. Het Witte Huis liet na afloop weten dat de VS niet uit is... op een machtsovername in Rusland... Maar het Kremlin vatte dat wel zo op. Bij een autoongeluk in het Brabantse dorp Gaam... zijn twee jonge kinderen omgekomen. Een kind van vier overleed ter plekke. En een baby van nog geen jaar oud... is later in het ziekenhuis overleden aan de verwondingen. De vrouw achter het stuur en nog een ander kindje in de auto raakten gewond. De auto botste aan het eind van de middag tegen een boom. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Er kwamen veel hulpdiensten naar de plek van het ongeluk. Het Nederlands elftal heeft de oefenwedstrijd tegen Denemarken gewonnen. De 3-4-1-2 opstelling, die bonscoach Van Gaal had bedacht, pakte goed uit. Oranje won met 4-2. Steven Bergwijn scoorde twee keer. De andere doelpunten waren van Ake en Depay. Christian Eriksen maakte zijn rentrée voor de Denen... en maakte na nog geen twee minuten al een prachtig doelpunt. Hij kreeg een warm onthaal in de Johan Cruijff Arena. Dat weer, er trekken wolkenvelden over het land. De minima liggen tussen de min 1 en 6 graden. Overdag is het eerst mistig. Later komt overal de zon weer bij. Het wordt smiddags 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO, NPO Radio 1. Omroep zwart. De nacht is zwart. Met Miluska Meulens en Amber Roner. Het is gelukt. Ondanks de zomertijd die een uur van Mais programma afsnoept en die ons een uur eerder naar Hilversum brengt, de eerste keer dat ik live het verspringen van de klok meemaak, mensen. We zijn er. En deze nacht is inspirerend. We hebben allemaal wel iemand in ons leven die we bewonderen. Dichtbij, in ons leven als geliefde, familielid, vriend of iets verder weg. Een rolmodel op televisie, een filmster of misschien wel in een radioprogramma in de nacht. Hmm. Ik ben me er wel degelijk van bewust dat ik vast en zeker voor minstens één persoon in deze wereld een rolmodel ben. Jij dan Amber? Nee, ik, uh, ik ben me er niet van bewust. Maar ik hoop wel mensen te raken en te inspireren om bijvoorbeeld hun dromen na te jagen of uh, met elkaar in gesprek te gaan... Uh, waar ze ook in gesprek willen, maar dan met hun bezoekers... dat is bij het Noordelijk Scheepvaartmuseum in Groningen. Zij lieten deze week in een nieuwsbericht weten... voor een nieuwe expositie op zoek te zijn naar rolmodellen van kleur. Maar wat zijn eigenlijk belangrijke eigenschappen voor een rolmodel? We bespreken dit vannacht met onze gasten. Jessica de Abreu, antropologe, medeoprichter en onderzoeker... bij de Black Archives. Stacy MacDonald, die voor het Wereld Natuurfonds werkt op Bonaire. En later vannacht bij ons in de studio columnist Jessim Kandan... over haar werk als columnist waarin ze onderwerp als feminisme, seksisme en racisme bespreekbaar maakt. Praat met ons mee en stuur ons een bericht via de gratis NPO Radio 1-app. Laat ons weten, wat vind jij belangrijke eigenschappen voor een rolmodel? Misschien is dat wel, net als Amber, dat iemand jou inspireert... om jouw dromen na te jagen. Al komen die dromen niet altijd uit... Zo kan het maar zo zijn dat je het wil maken in Hollywood... en gedesillusioneerd terug in de trein naar huis stapt. Daarover gaat het liedje Midnight Train to Georgia... van Gladys Knight en de Pips.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 NOT Ja, welkom bij deze nachtrit van de nacht is zwart. En belangrijke eigenschappen van rolmodellen, daar vroegen we jou naar. En er komen al flink wat reacties binnen. Monika stuurt zelfbewustzijn, integriteit en dienstbaarheid. Iemand anders laat weten een sterk karakter hebben... en in verschillende situaties het juiste voorbeeld geven. Ellen die zegt dat diegene authentiek is of authentiek handelt en in verbinding is met de omgeving. En Audrey sluit zich daarbij aan en stuurt dat het rolmodel tastbaar is... en echt is voor de gemiddelde mens. Het Noordelijk Scheefvaartmuseum in Groningen... zoekt uh, rolmodellen van kleur voor een nieuwe expositie. En uh, wij vroegen ons af welke rolmodellen van vroeger er zijn... in de zwarte gemeenschap. Aan de lijn hebben we antropologe, medeoprichter en onderzoeker... bij de plek Black Archives, Jessica Dabreu. Jessica, nacht. Hoi, goedemorgen. Hi. Um, ja, de, de Black Archives, een begrip voor heel veel mensen en voor sommigen nog niet. Waarom hebben jullie de Black Archives opgericht? Nou, de Black Archives om te beginnen is inderdaad een uh, historisch archief. Het is dus ook echt een fysieke uh, plek waar wij ons voornamelijk richten op zwarte geschiedenis, uh, literatuur en cultuur. En ja, de reden waarom wij gestart zijn, is omdat uh, ik ben zelf van Surinaamse afkomst. Ik uh, zie mezelf als zwart. Maar uh, vanaf de basisschool, op de middelbare school en zelfs op de universiteit, ja, kwam ik weinig tegen over ja, mijn geschiedenis, de Surinaamse geschiedenis, die onlosmakelijk, uh, onlosmakelijk gelinkt is met de Nederlandse <laughs> geschiedenis. Maar ik kon daar gewoon niks over tegen in de schoolboeken. En als ik wel wat erover vond. Uh, was het vaak vanuit een eurocentrisch perspectief, dus een, uh, ja, een witte perspectief. En ik wilde daaraan bijdragen vanuit verschillende perspectieven... om te praten over dat verleden en hoe het eigenlijk ons uh, land en de wereld heeft verrijkt. Mm -hmm. Jij uh, zegt net, uh, ik zie mezelf als zwart. Mm -hmm. Wat is het verschil tussen zwart zijn en jezelf zien als zwart? Nou ja, ik noem mezelf zwart, los van dat uh, ja, verschillende mensen... geven de verschillende ja, context en betekenis aan. Uh, ik noem mezelf zwart als een persoon van uh, vrouw van Afrikaanse afkomst. Dus mijn moeder is een uh, donkere vrouw. En um, dus het zwart zijn heeft veel te maken met ja, hoe ik in de wereld... in de maatschappij word gezien. Dus een persoon met een andere huidskleur... En heel specifiek hoe mijn huiskleur iets is wat uh, gemaakt is in de maatschappij. Dus dan hebben we het over het concept van ras. Um, in dit geval, ja, vooral uh, ja, zwartheid. Uh, wat onbesmakelijk uh, verbonden is met het verleden. Het slavernijverleden waar het concept van ras is ontstaan. Ja. Om vandaag de reden ja, te maken hebben met verschi ja, verschillende maatschappelijke vraagstukken. Zoals discriminatie racisme. Dus zwart betekent voor mij als een vrouw van Afrikaanse afkomst. Mm -hmm. Het is uh, wel goed om nog even te benadrukken, inderdaad, wat jij ook doet. Dat het ooit is ontstaan. Hè? En, uh, ik, goed 500 jaar geleden, denk ik, is, ja, uh, is, heel geleden. is er iemand geweest uit Europa... die heeft bedacht, kom, we gaan de mens, gewoon één soort... Uh, niet onderverdeeld in rassen, gaan we onderverdeeld in rassen... en daar uh, verbinden we ook een bepaalde status aan. Dat is iets wat wij hebben bedacht, of nou ja, wij... wat de mens heeft bedacht en wat dus niet van nature zo is. Nee, inderdaad. Vanuit de biologische ja, kijkpunt... is ras een sociale constructie. Dus dat betekent dat het eigenlijk niet echt bestaat. Het is nooit biologisch-wetenschappelijk bewezen. Maar een sociaal constructie is eigenlijk een idee... Dat we met elkaar hebben afgesproken. Uh, en het is puur omdat de mens dus de wereld als chaotisch uh, ervaart. En daarmee probeert te, te ordenen. In dit geval is het heel erg, heel erg westers geordend, de wereld. Dus ja, gras komt inderdaad daarvan vandaan. Ja, nou, hebben we dat, dat stukje college ook even gehad. Uh, terug naar jullie collectie, wat zit daarin? Ja, heel erg uh, goed dat je dat vraagt. Nou ja, we hebben het vaak over inderdaad de zwarte geschiedenis. Uh, hoe is dat verbonden bijvoorbeeld met de Nederlandse geschiedenis? Vooral is het slavernijverleden helaas en het kolonialisme. Maar ik denk wat de Black Argeist vooral wil toevoegen... is dat er ook altijd verzet is geweest. Dus uh, vaak wat je ziet in uh, beelden en geluiden... over het slavernijverleden en kolonialisme... is alsof zwarte mensen en mensen van kleur worden... Uh, ja, als passief gepotentreerd en neergezet. Maar er is altijd wel weerstand geweest en verzet. Uh, en die bewegingen, zoals niet de anti zwarte -piet maar er zijn vele golven van racisme geweest in Nederland en de koloniën. Dus we willen vooral neerzetten over ja, geschiedenis van verzet. En daar hebben we heel veel archieven van. Wat een heel andere kleur geeft aan onze geschiedenis en... Dus ik kan niet uh, terecht in de Black Archives als ik gewoon uh, wil weten wat er op, op allerlei andere vlakken is gebeurd in de zwarte gemeenschap. Uh, het hangt er een beetje vanaf uh, ja, welke vlakken dus we hebben Literatuur, over... uh, muziek, uh, kunst en cultuur, nou ja, gewoon. Zeker, zeker wel. Ik denk wat uh, we hebben vooral heel veel boeken, documenten, maar ook heel veel audiovisueel materiaal en LP's en uh, wat waar ik ook dus aan de hand van onderzoek achter ben gekomen... is dat er ook muziek en, en cultuur en kunst zoveel uh, ja, de rol daarvan heeft gespeeld... in politieke statements en ja, een positieve boodschap aan de maatschappij. Dus het is mooi om bijvoorbeeld te zien om uh, politieke boodschappen... hoe die gelinkt zijn bijvoorbeeld aan poetry en uh, theater bijvoorbeeld. Dus ja, we hebben, het is heel breed, uh, het archief... Ook, dan moeten er ook zeker weten rolmodellen te vinden zijn. Zeker weten. En uh, het mooie ervan is, is dat ik... Uh, ja, als mensen bijvoorbeeld tijdens onze rondleidingen erover weten... dat sommigen ook best wel geëmotioneerd raakten. Uh, want wat ik al heb eerder heb gemeld... Uh, er zijn heel veel dan van verzet geweest... in Nederland. Dus vaak als we denken... aan slavernijverleden en Colonia... denken we heel ver. Maar... hier op deze grond zijn er heel veel... mensen van kleur en zwarte mensen geweest... die zich op een positieve manier... hebben ingezet... Uh, tegen racisme, voor gelijkheid... Uh, in Nederland... en in de wereld in de maatschappij. Wie dan bijvoorbeeld? Uh, nou, ik denk... om een goed voorbeeld te geven... Uh, is... Uh, we hebben een paar jaar geleden onze eerste expositie gemaakt. Dus uh, de, wat heel mooi is aan de Black Argus is, is dat we altijd ja, gelinkt zijn aan sociale maatschappelijke vraagstukken. En ook, ja, ook echt in de maatschappij zitten daarmee. Een voorbeeld is Otto Hermine Huiswoud. Dat uh, vind ik zelf uh, wel grote voorbeelden. Heel kort, want het is een lang verhaal, maar ze waren soort communisten. Graag, dank je. <laughs> ze waren zwarte communisten en vooral Ottenhuis was heel erg bekend daarin... omdat hij was een van de eerste twee zwarte leden... van de communistische partij in de Verenigde Staten. Dat is heel erg mooi, want we leren veel over de afro amerikaanse geschiedenis. Maar dat daar Suriname in heeft gespeeld is natuurlijk uiterlijk heel erg bijzonder. En de grote impact die hij heeft gehad... Niet zozeer met communisme, maar over tegen racisme... en tegen kolonialisme en ongelijkheid. Dat ja. ze in die jaren, jaren 30 en 40... al de hele wereld om, rond hebben gereisd... om alles in beweging te zetten. En zijn vrouw, Hermine Huiswoud... heeft heel, heel erg daarbij bijgedragen. En het laatste wat ik erover zeg over Hermine Huiswoud... is door Hermine Huiswoud uh, weten we veel meer over Ottenhuiswoud. Zij heeft alles gearchiveerd. Mm -hmm. Kijk, dus dat is de vrouw achter de man. Wat is de rol ja. überhaupt van de vrouw... in de geschiedenis van zwarte schrijvers en wetenschappers? Um, nou, dat is inderdaad heel erg interessant. Vooral in de westerse wereld uh, is zwarte geschiedenis... en ja, de mensen van kleurde geschiedenissen daarvan... Zijn heel erg onzichtbaar. Dus uh, nou, laten we het hebben over zwarte geschiedenis. Heel erg onzichtbaar, maar het is... Ook bijvoorbeeld in de westerse geschiedenis heel onzichtbaar... over de bijdrage van de vrouw in cultuur, uh, in educatie... in wetenschap en cultuur bijvoorbeeld. Dus wat staan als je een persoon bent van kleur en je bent zwart... en je bent ook nog eens vrouw, dat betekent dus dubbele onzichtbaarheid. Wat staan nog meer als je ook nog queer of trans bent... en nog meer identiteiten hebt. Dus het is heel bijzonder om vooral um, ja, niet-mannen... Zichtbaarder te maken en ook te vertellen over wat ze hebben bijgedragen aan de maatschappij, aan de cultuur en aan de wetenschap. Ja, heb jij nog een voorbeeld van iemand die in je onderzoeken bent tegengekomen, die in de geschiedenis, uh, ja, in geschiedenisboek op school misschien wel is besproken zou mogen worden? Nou, voor mij persoonlijk, en het is best wel heel dichtbij, um, de Vereniging On Suriname is dus het gebouw waar de Black Archives in zit. En dat is een van de weinige, zeer weinige gebouwen in handen van de Surinaams, sorry, van de Surinaamse gemeenschap mm -hmm. voor een collectief doel. En vereniging Ons Suriname stierde uh, in 2019 een 100 bestaan. En dat is wel interessant. Want vaak als we het hebben over bijvoorbeeld Surinamers in Nederland, uh, denken we vaak aan de jaren 80 en 70. Maar het feit dat zij 100 jaar in het land zijn, betekent dus dat er ook 100 jaar strijd is tegen racisme, wat vaak heel veel mensen dus niet weten. Nee. Ja, nou ja. Dus je hebt dus de Vereniging Ons Suriname, Surinaamse geschiedenis 100 jaar in Nederland, dus niet ergens altijd ver weg in de koloniën, maar daarbinnen was ook een vrouwenbeweging. Dus ook de mensen die vochten voor een betere positie van de vrouw in de maatschappij in Suriname, maar ook ja, natuurlijk hier in Nederland. Nou, op, wel... en, uh, ja? nou, op welke manier deden ze dat in die tijd? Um, nou, die vrouwenbeweging stond inderdaad... Uh, wat zij hebben is bijvoorbeeld magazines, daar weet ik heel veel van. Uh, en wat ze bijvoorbeeld deden... Nou, daar heb je natuurlijk over bijvoorbeeld... Ja, helaas toch seksueel geweld en huiselijk geweld. Uh, en hoe ze aan de vorm van cultuur, muziek, cabaret, bijvoorbeeld ook die maatschappelijke vraagstukken bespreekbaar maakten... En, en, en aan vrouwen aan elkaar uitlegden hoe ze konden omgaan. Met zo'n uh, fragiele situatie. En een voorbeeld voor mij daarin is bijvoorbeeld mevrouw Polly Levens, die ja, woont ook niet zo heel ver van de Black Archives. Mm -hmm. Hij was een van de vrouwen die behoorlijk heeft gevochten binnen Vereniging Ont Suriname in de jaren 70 en 80, om dat bespreekbaar te maken van haar perspectief. Dat is even aan mijn rolmodellen ook. Mooi. Zit er eigenlijk beweging in? Hè? Is er. Um, is er... Iets aanstaande in het onderwijs... dat ook uh, dit deel van de geschiedenis wordt meegenomen? Nou, in ieder geval bij ons wel, bij de Black Archives, En we proberen zo wel mensen mee te nemen in het verhaal... dat ja er veel meer valt te vertellen over Surinaamse geschiedenis. Uh, natuurlijk ook naast de slavernij en kolonialisme wat gewoon heel erg bespreekbaar moet, moet worden gemaakt. Dus wij doen dat via educatie en kunst. maar nou, Ik vertelde het al, we maken heel veel exposities... In de toekomst. Uh, trouwens, niet zo heel lang uh, na dit gesprek. Over een week oh. openen we onze uh, expositie Space in Blacklist. Dus die kan ik zo meteen nog wat meer over vertellen. Maar um, wat wel mooi is om te horen, is bijvoorbeeld dat Anton de Kom is toegevoegd. Uh, volgens mij was het vorig jaar aan nee. de Kanon in Nederland. En dat is al heel wat. Dat betekent dus dat het meer toegankelijker moet worden voor institutioneel Nederlands onderwijs. Om te praten over Anton de Kom, die een grote. Verzethelft is, verzet is in de Surinaamse geschiedenis. Um, ja, ik hoop dat het daarmee wel um, ja, de geschiedenis diverser wordt. En, en, en een belangrijke schrijver in, de, in het Nederlandse taalgebied. Ik weet nog dat ik op de middelbare school echt moeite had met het vinden van uh, schrijvers van kleur, nou ja, zwarte schrijvers die. Nederlandse literatuur uh, uh, hey, um, op hun rit, repertoire hadden. Ja. En, en dat er een hele discussie. Er moest een vergadering aan te pas komen van de docenten. die moesten bespreken of ik wel een lijst met alleen maar zwarte schrijvers mocht hebben. En, wow. en toen zei ik van maar. Waarom mag je dan wel een lijst met alleen maar witte schrijvers hebben? Het is toch Nederlands waar het om gaat. Maar ja, dus het is een, een heel belangrijk moment dat Anton Kom is uh, opgenomen in de kanon. Maar ja. um, ik hoor jou wel vaak over uh, de, de Surinaamse geschiedenis. Uh, hoe breed is de Black Archives? Dus bestaat het ook uh, de Caribische eilanden? Uh, uh, Indische, uh, Indische geschiedenis? Zeker. Uh, in de breedste zin gaat de Black Archives over niet-dominante perspectieven. Dus dat kan gaan inderdaad, over ja, huidskleur, et etniciteit, maar ook gender, uh, seksualiteit. Um, en als je het hebt bijvoorbeeld over etniciteit. ja, Omdat de grootste deel van onze collectie is gebaseerd op die 100 bestaan van VOS. Dus Suriname is heel erg dominant. Maar we zijn wel heel bewust dat uh, in die netwerken... waren er ook natuurlijk heel veel mensen van Curaçao... en mensen van het Afrikaanse continent... Um, en al, sowieso ook van bijvoorbeeld de andere kant van het kolonialisme... dat we ook over westeren, maar het oostelijke kolonialisme... dus ook met Indonesië, Java, et cetera... dat al die connecties er altijd zijn geweest. Dus het is ook heel erg gebaseerd op, inderdaad, uh, archieven van verzet... maar ook die solidariteitsbewegingen en hoe we elkaar eigenlijk kunnen bijstaan ook vooral zeker nu denk ik dat we een voorbeeld aan kunnen nemen. Wat is die volgende expositie waar je het over had? Um, ja, dus die opent dus um, 2 april voor het publiek en het is een expositie waar we lang aan hebben gewerkt. Het heet Facing Blackness, zwartheid onder ogen komen en in het kort, het gaat over uh, anti-zwarte ja, wij denken dat dat een nieuw debat is afgelopen tien jaar... maar er zijn veel meer golven geweest tegen anti-Zwarte Piet... in onze Nederlandse maatschappij. Die maken wij zichtbaar, die verschillende golven van verzet. Maar een groot deel van de expositie gaat ook over... hoe Zwarte Piet in een bredere context kan worden geplaatst... van raciale en koloniale en racistische beeldvorming in Nederland... over zwarte mensen... En hoe Nederland specifiek een grote bijdrage daaraan ook heeft geleverd. Naast wat we altijd kennen over de VS of bijvoorbeeld in Engeland. Dat gaat echt over de Nederlandse eh, racistische beeldvorming van zwarte mensen en het verzet ertegen. Hmm. Mooi, vanaf 2 april dus te zien bij de Black Archives. Jessica Dabreu, dank je wel. Een hele goede nacht. Nou, dank je wel voor de uitnodiging. Ja, heel fijn. Dank je wel. Ja, het spreekwoord zegt, achter elke grote man staat een sterke vrouw. Zo had Martin Luther King, Corita King. Barack Obama heeft Michelle Obama. En Nelson Mandela had Winnie Mandela aan zijn zijde. Reggae-zangeres Carlin Davis was zo onder de indruk... van het verhaal van Winnie Mandela dat ze een liedje over haar schreef. Op een later moment in haar leven kreeg Carlin de kans... Winnie Mandela te ontmoeten. Een moment wat ze nooit zal vergeten. Je hoort haar bij de nacht is zwart. Carlin Davis met Winnie Mandela. Je hoorde het nummer Holy Man. Een kleine ode aan de gisternacht op 50-jarige leeftijd overleden... Taylor Hawkins, drummer van de Foo Fighters. Op 10-jarige leeftijd nam zijn vader hem mee naar een concert van Queen. Wat zijn leven veranderde. Vanaf dat moment was zijn droom spelen bij een rockband. Die droom kwam uit bij de Foo Fighters. Het nummer wat je net hoorde is een samenwerking met zijn helden van vroeger. Je hoorde naast Taylor Hawkins ook Brian May en Roger Taylor van Queen met het nummer Holy Man. Het origineel is geschreven door Dennis Wilson van de Beach Boys... ook een van, de van zijn helden. We hebben elke week contact met iemand uit Suriname... of het Caribische deel van ons koninkrijk... voor wie de nacht net gaat beginnen. Vandaag is dat Stacey McDonald, die voor het Wereld werkt op Bonaire. Bonochi Stacey. Bonochi Melusia, hi, hi. Wat doe je precies voor het WNF? Uh, ik werk hier als uh, projectimplementator. Dat is een uh, heel lang woord. Maar eigenlijk help ik hier om het uh, programma van WNF... Caribisch Nederland te helpen nou ja, uitvoeren. En één ding waar ik specifiek aan werk... ...is bijvoorbeeld het werk met de vissers... ...om een duurzame visserij te kunnen bewerkstelligen. En uh, hoe gaat dat dan in zijn werk... Het, uh, zeg maar ...het werk van WNF implementeren op de eilanden? Wat moet je dan ja, precies nou, doen? Wat moet ik dan precies doen? Dat is een goede vraag. Nou ja, voorheen uh, werkte het WNF uh, ook al op de eilanden, maar meer achter de schermen. Dus toen. Uh... Uh, waren ze meer bezig met het financieren van lokale organisaties. Dat doen ze nog steeds wel. Uh, maar nu zijn we ook wat actiever uh, gewoon aan het werk. Uh, en een paar dingen die we doen is bijvoorbeeld uh, veel lobby- en advocacy-werk. Dus uh, de lijntjes richting Den Haag warm houden... om uh, vooral de eilanden op de agenda te houden binnen Den Haag. Uh, maar ook projecten uitvoeren. Dus waar we hier aan werken is um, nou ja, pilotprojecten met de vissers... om te kijken wat voor nieuwe duurzame vistechnieken kunnen worden ontwikkeld... Uh, zodat er beter gevissen kan worden. Een collega van mij werkt bijvoorbeeld aan uh, een pilotproject waarnaar wordt gekeken hoe je um afvalwaterzuivering uh, uh, circulair kunt maken. Um, omdat niet hier alle huizen, bijvoorbeeld op Bonaire... aan het uh, rioleringssysteem zijn aangesloten. Dat is hartstikke duur en eigenlijk onmogelijk op zo'n eiland. Um, maar er zijn wel alternatieven. En dat soort alternatieven, dus innovatieve uh, alternatieven... proberen wij dan te onderzoeken. Um, en nou ja, wat bekendheid mee te brengen. En zo hopelijk wat problemen mee op te lossen. Ja, dat is heel, heel breed dus. En nou ben jij ja. net terug van een reis langs de andere eilanden. In het Caribisch gebied, uh, en binnen Zeker, het Koninkrijk. Ja. Wat heb je daar dan gedaan? Nou, dit was een eerste bezoek uh, voor mij en mijn collega's uh, sinds wij zijn begonnen. We hebben een nieuw team nu voor WNF hier. Um, sinds wanneer? En een paar van mijn collega's. Sinds januari vorig jaar woon ik samen met één collega op Bonaire. En ik ben natuurlijk wel vaker op de bovenwindse eilanden geweest... maar mijn collega nog niet. Dus voor haar was het echt een introductietoertje... om eigenlijk ook de andere eilanden te zien en te leren kennen. Uh, en de mensen met wie we geregeld contact hebben... ook een keer nou ja, in, in levende lijven te zien. Um, maar ja, je kan je best wel voorstellen... de eilanden zijn zo verschillend... en als je daar nooit eerder bent geweest... dan nou ja, kan je je haast niet meer voorstellen hoe hoe anders de aanpak uh, is die, die nodig is op de verschillende eilanden. Dus voor haar was het heel erg een, een eye-openingse uh, bezoekje, zou ik willen zeggen. En uh, voor de rest van het team was het verder verkennen hoe we daar ook zo, op dezelfde manier zoals op Bonaire werken... ook daar projecten kunnen gaan oppakken. Um, en dat was nu wel interessant, omdat uh, misschien weten jullie dat wel... Um, Den Haag heeft uh, sinds kort 35 miljoen uh, euro beschikbaar gemaakt voor drie jaar... Uh, voor het uitvoeren voor een uh, natuur- en milieubeleidsplan op de eilanden... En uh, nou ja, wij zien heel graag natuurlijk dat het, goed, dat het geld goed wordt besteed... en dat het, de projecten goed worden uitgevoerd. Dus zijn we nu heel erg nauw in gesprek met partnerorganisaties... om te kijken van nou ja, weet je welke projecten hebben prioriteiten... hoe kunnen we dat gezamenlijk aanvliegen... waar kunnen zij hulp uh, bij gebruiken... Uh, nou ja, om zo een beetje richting te geven... aan wat we gaan doen de komende jaren. Nou zei je al, van, um, voor jouw collega was het een, een kennismakingstoertje. Jij kent de eilanden al, allemaal al. Mm -hmm. Want je komt er vandaan, ja. uh, van Curaçao. Ja. Hè? Um, hoe is het om daar te werken, wonen, uh, studeren um, na al die jaren van in Nederland wonen, werken, studeren? Ja, nou, ik heb uiteindelijk heb ik nog best lang in Nederland gewoond en gewerkt. Ik denk wel meer dan uh, dan tien jaar. Um, en um, ik ben heel erg blij om weer terug te zijn. Ik heb altijd de ambitie gehad om weer eens terug te komen. Um, maar ik heb ook wel gezegd... Van ja, ik wil vooral zijn waar ik van meerwaarde ben... en ook waar ik zelf kan blijven groeien en ontwikkelen. Dus voor mij is een beetje de brug tussen Nederland en de eilanden... Is helemaal niet zo groot... Um toen ik mijn master had afgerond, heb ik een aantal jaar op Curaçao gewerkt uh, en gewoond. En toen ben ik weer teruggegaan in Nederland. Toen ik de kans kreeg om een promotieonderzoek te doen. Um, en tijdens dat promotieonderzoek heb ik ook echt uh, Saba en sint Stages beter leren kennen. Eigenlijk kende ik die eilanden ook nog niet zo goed. Wat is dus dat, dat was voor wel, dat was superleuk. Wat is dat voor onderzoek Sorry? geweest dan? Uh, ik heb een onderzoek gedaan naar uh, natuurbescherming op Caribisch Nederland, uh, in één zin. Uh, maar vanuit de invalshoek van sociale psychologie en antropologie. Dus ik heb echt meer naar de beweegredenen gekeken en de sociale dynamiek uh, van de mensen die op deze eilanden wonen. Waarom zij zich zo uh, actief inzetten of juist niet om de natuur te beschermen, om dat beter te begrijpen. Hoe zien mensen daar jou als jij als promovendus die in Nederland heeft gestudeerd en nu voor WNF werkt? Ja, nou over het algemeen uh, heel positief, uh, denk ik. <laughs> Althans, dat is in ieder geval de eerste reactie die van van veel mensen krijgen. Ik denk dat uh, de meeste mensen hier altijd heel erg blij zijn om een van hun eigen, om maar zo te zeggen, terug te zien op de eilanden. Uh, zeker als je hebt gestudeerd en, en ook wat, wat ambities hebt en iets wil doen voor de eilanden... Um, dus dat is altijd heel positief. Um, ik merk zelf ook wel dat soms de druk best wel hoog wordt opgevoerd. Dus te denken van, hé, je bent terug. Oké, okay, nu kan jij ons helpen om alle problemen op te lossen. <laughs> en uh, nou ja, hoe gevleid ik ook ben, probeer ik altijd die verwachtingen iets te demmen. Dan denk van, van, ik ben ook maar een mens. Ik <laughs> doe ook maar mijn best. Um, maar nee, ik word op zich uh, heel positief ontvangen. En ik denk dat mensen, ja, die willen me altijd wel te hulp staan. En die zijn ook gewoon heel blij dat ook grote organisaties... zoals het Wereld Natuur Fonds ook actief op zoek gaan naar mensen van de eiland. Zelf om hier het werk uit te voeren. Maar je, uh, dus, je, je vermijdt het ja. woord rolmodel. Nou ja, ik weet het niet. Ik vind het altijd een beetje gek om dat over jezelf te zeggen. Van ja, ik ben een rolmodel. Uh, dat mogen andere mensen vinden of zeggen. Maar ik denk wel dat ik die rol een beetje uh, kan, kan invullen. Uh, ik bedoel, ik heb zelf natuurlijk ook heel veel rolmodellen om me heen. Dan? Uh, dus ik merk ook wel aan, uh, aan jongeren om me heen. Um, mijn eigen rolmodellen. Ja? Ja, nou ja, één hele grote rolmodel voor mij is mijn zus. Uh, die woont zelf nog wel in Nederland, maar die heeft me altijd heel erg geïnspireerd om nou ja, precies te doen waar je, waar je voor staat en waar je zin in hebt. Dus ik kijk altijd heel erg naar haar op. Uh, maar ook heel veel van mijn vrienden en vriendinnen, sommige ook op de eilanden en andere in Nederland. Ja, ik ben gewoon altijd onwijs geïnspireerd door hun, omdat ze... Heel erg weten waarvoor ze staan. En stiekem vind ik het ook leuk dat we allemaal rechtsom of linksom. toch wel doen met natuur of milieu. En dat vind ik wel een mooie, mooie beweging, omdat het iets is wat heel uh, na nou aan mijn hart staat. Um, en dan heb ik natuurlijk ook wat grotere rolmodellen. Nou ja, ik, ben, ik noem een beetje de, de klassiekers, de Michelle Obama's en uh, nou ja, noem maar op, de, de grote namen uh, binnen de wereld. Um, de Samira Raffaella's um, maar ook bijvoorbeeld uh, Falika Smulders binnen de wetenschap uh, zij is ook echt een rolmodel voor mij um, ik kan me nog heel goed herinneren dat ik een keer een college van haar volgde um, en dat ik dacht van hé, hey, daar is iemand zoals ik ook van de Cariben, ook zo een, uh, een koninkrijkskind die, uh, die voor een grote collegezaal staat um, en uh, nou ja die doet ook gewoon waar zij in gelooft en die gaat ervoor en nou ja die bekleedt nu natuurlijk een absoluut mooie positie binnen het Rijksmuseum ja, en we hebben een stukje van Valika uh, Smulders, in het, uh, want zij zat in oktober 2020 in het Radio 1 programma van Kunststof. En we hebben een stukje uh, geselecteerd wat haar typeert en waar ze ook spreekt over het samenstelling van de tentoonstelling over de slavernij in het Rijksmuseum. Heel even luisteren. Dan is het natuurlijk heel belangrijk dat uh, je ook denkt aan de landen uh, waar we nog een directe connectie mee hebben, zoals de Caribische eilanden bijvoorbeeld. En daar komen geen grote overweldigende kunstvoorwerpen vandaan. Maar soms zijn het juist de kleinere uh, objecten uh, die daar gemist worden... Toch voor hen een heel belangrijk verhaal aan vastzit. Zoals bijvoorbeeld, waar denk jij dan direct aan? Nou, we hebben in de collectie van het Rijksmuseum bijvoorbeeld een zilveren waterschepper uit Curaçao. En dat is een complex object, want het is uh, gemaakt in de koloniale periode. Het is van zilver. Um, het is dus gemaakt in opdracht van een rijke machtig iemand, een Nederlands iemand, een West-Indische compagnie... Um, maar het verwijst terug naar de uh, cultuur van de inheemse mensen... de, de oorspronkelijke mm -hmm. bewoners van Curaçao, want het is in de vorm van een kalabas. Oh. En het gegeven dat het in de koloniale periode gemaakt is... doet vermoeden dat het uh, heel goed mogelijk is... dat het een Afro-Caribische smid geweest is die het gemaakt heeft... Dus daar komen al drie culturen bij elkaar. In één object. En het ligt nu bij ons. En van wie maar is het dan? Van wie is het dan inderdaad? En zouden ze daar op Curaçao niet ontzettend blij mee zijn... als ze aan de hand van zo'n object... Uh, de geschiedenis kunnen vertellen? Uh -huh. Dus het gaat niet alleen om het roven op zich. Het gaat om die hiërarchische relatie van toen. Hoe bezit in Nederland terecht is gekomen. En wat voor waarde dat voor die herkomstlanden... tot nu toe kan hebben. Uh -huh. En daar moeten we het gesprek over aangaan. Ja, uh, Stacey uh, McDonald. Valika heeft een overgrootmoeder mm. die McDonald heette. Ook jouw achternaam. Wat herken je van yeah. jezelf in haar? Um, nou ja, we hebben inderdaad dezelfde voorouders. Daar kwamen we ook toevallig, uh, toevallig oh. achter. Um, ja, wat herken ik in haar? Nou ja, zij, zij heeft dus ook een gemengde route, Zowel op Curaçao als in Suriname en als in Nederland. En dat heb ik zelf ook. Um, en zij heeft ook een uh, carrière gevolgd binnen de wetenschap. Uh, wel een, een andere discipline... Maar ze heeft een beetje dezelfde nou ja, loop aan gehad. Um, en ik vond het gewoon heel bijzonder om iemand te zien waar ik dan, nou ja, je kan bijna zeggen een beetje op lijk... maar dus ergens ook nog ver weg familie is, um, die, die ook datzelfde pad bewandelt. Dus dan voel je je gewoon wat minder alleen. En ja, het opent deuren of het opent mogelijkheden in mijn ogen. Maar jullie, je zegt, jullie kwamen er per ongeluk achter dat jullie uh, overgrootouders, dat jullie dezelfde overgrootouders yeah. hebben. Ho, yeah. Hoe ging dat? Nou, we, we waren dus uh, allebei collega's op het KITLV en ik... Het wat? KITLV, het Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde. Dat is een uh, onderzoeksinstituut in Leiden. Ja. Uh, en het onderzoeksinstituut heeft zich altijd gericht op uh, onderzoek... Uh, binnen of, ja, de, op de voormalige koloniën van... Um, van Nederland, dus de Caribische regio, Suriname en uh, Indonesië. Um, en dat heeft zich nu wat verder uitgebreid. Dat is echt heel breed in het Caribisch gebied kijken en, um, uh, en Azië. Um, maar daar waren wij collega's. En we hebben ook wat samengewerkt in projecten. En Felika is heel lang bezig geweest met het nou ja, stukje cultureel erfgoed. En uh, die relaties binnen het Koninkrijk. Um, en, en afkomstens heeft ook uh, rondleidingen georganiseerd uh, in Den Haag. Om te laten zien wat voor invloed uh, de eilanden hebben gehad op uh, uh, het, het, het verzet. Of zeg maar nou ja, het koloniale verleden wat ook zichtbaar is in Nederland. Uh -huh. um, en daar leerden we elkaar kennen. En op het instituut. En op een dag benaderde ze mij. Van joh. Want zij vertelde mij volgens mij. dat haar, haar voorouders ook de naam uh, McDonald deelden. En toen kwam ze een keer langs bij mij op kantoor met een foto. En zei ze: Ken je deze foto? En toen zei ik: Ja, maar ik heb een andere versie van die foto. En dat was een foto van. Nou ja, onze zogenaamde stamvader. Dus dat was een. Nou ja, een, een blanke Schotse man. die heel uh, statig stond naast een stoel. Dat was een uh, portret van hem. En ik had de versie waarbij onze stammoeder eh uh ook in die foto was, was geplaatst. En toen dachten we van, he, maar dat kan niet. Want het is dezelfde foto, maar toch ook anders. En het blijkt dus dat iemand ooit eens... Uh, uh, zeg maar ook de stammoeder in die foto heeft gefotoshopt. Uh, daar, daar lijkt het nu op. Uh, want de originele foto, daar zie je echt die man alleen staan. Dus je ziet ook wel dat die vrouw er niet echt in hoort. Um, maar dat was een heel bijzonder moment. Ik dacht van, huh, we hebben nou dezelfde foto, maar een andere versie. En nou ja, zo kwamen we er eigenlijk achter. Ook wel heel bijzonder dat je dan in, uit dezelfde... Uh, uh, ja, voorouders komt en vervolgens ook eigenlijk hetzelfde carrière pad behandelt, zoals je net uitlegt. Yeah. Um, yeah. Welke eigenschappen zie je ook nog bij jezelf, als uh, ja, jonge meiden of jongens natuurlijk uh, die misschien wel ook dat carrière pad willen? Welke uh, eigenschappen heb jij van een rolmodel? Uh, nou, ik ben heel nieuwsgierig en ook uh... Een tikkeltje eigenwijs, zou je kunnen zeggen. <laughs> ik denk dat Flieke dat misschien ook wel heeft. Um, en dat, is misschien, dat, dat zijn denk ik wel goede eigenschappen om de wetenschap mee in te gaan. Dus dat je toch altijd op zoek bent uh, naar iets nieuws, naar iets anders, naar meer. Of meer willen weten, meer willen begrijpen. Um, toch vragen stellen bij van ja, wat is, nou, wat is nou waar? Wat weten we wel, wat weten we niet? Uh, welk verhaal kan ik vertellen? Um, dus dat zijn denk ik wel eigenschappen die, die ik heb. Um, die ik ook wellicht deel met Falika. Um, en nou ja, aan de ene kant ben ik zelf ook heel erg uh, uitgesproken. Dus ik heb ook wel mening over dingen. Uh, maar ik zeg altijd, ik voel me pas comfortabel met mijn mening delen... als ik er echt zeker van ben. En dat is denk ik ook wel echt een kenmerk van een wetenschapper. Ik wil niet te snel of te graag overhaast... Weet je, hele grote uitspraken doen of dingen zeggen... Mooi, ik wil en... altijd eerst dingen goed onderzoeken, zeker weten dat het klopt en dan, uh, en dan durf ik er wat over te zeggen. Um, en dat is soms nog wel een uitdaging binnen het veld waarin ik nu werk, waar je soms wat activistischer moet zijn en ook uh, nou ja, wat stelliger <laughs> moet zijn soms. Dus dat is voor mij nu een mooie, mooie leerschool. Uh, dat is ook lekker inderdaad dat je daar dan nu ook de tijd ja. voor hebt. Als je verder naar de toekomst ja. kijkt, welke toekomstplannen heb jij? Ja, goede vraag. Ik zeg altijd, ik ga waar de uitdagingen liggen, maar ook waar ik van waarde ben. En het liefst blijf ik voor altijd hier op de eilanden wonen en werken. Um, dat hoeft niet per se Bonaire te zijn, dat kan ook op een van de andere eilanden zijn. Uh, toen ik uh, op Saba en Stacia was, um, had ik ook wel zoiets van, nou ja, ik zou daar ook wel een tijdje kunnen wonen en uh, wellicht uh, wat projecten helpen uitvoeren... Uh, maar ik denk dat mijn hart uiteindelijk toch echt ligt op Curaçao. En dat ik daar misschien toch, uh, toch een soort van eindig. Maar goed, je weet maar nooit. Want ik ben best wel een, uh, een pendelaar. Dus ik zou zomaar nog eens terug in Nederland kunnen belanden. En carrière-wise, nou ja, daar sta je me echt een goede vraag. Want ik sta nu voor mezelf een beetje op een soort uh, uh, crossroads moment. Um, ik heb net mijn promotieonderzoek afgerond. Die ga ik op 17 mei verdedigen. Um, en dat voelt natuurlijk als een hele grote bevalling. En uh, nou ja, echt, echt een enorme mijlpaal. En nu stel ik mezelf ook wel de vraag van, oké, okay, en nu wat? En ik ben onwijs blij met de positie die ik heb bij het Wereld Fonds. En daar ga ik voorlopig gewoon het meeste uit halen. Maar ik uh, denk ook wel na over de toekomst. Wat, wat kan er nog meer op mijn pad komen? En uh, ja, waar kan er nog meer van meerwaarde zijn? Nou, ons vooral op de hoogte. En uh, heel veel succes met uh, het, het, ja, het, het verdedigen van je onderzoek. Spannend moment. Dank je wel. Ja. Ja, zeker spannend, ja. Ja, maar nu eerst slapen, want de nacht gaat zo beginnen bij jou op Bonaire. Precies. Um, ben je eigenlijk meer een nacht of een ochtendmens? Um, als ik opsta, een ochtendmens. <laughs> nou, dan als ik... ik eenmaal wakker ben, dan hou ik van de ochtend. Ja. Nou, dan wens ik je voor nu een goede nacht en dan voor morgen een hele fijne ochtend. Dankjewel, Dat Stacy fijn Dank je wel. Fijne Slaap Dank je wel. lekker vast. Doei, doei. Op de eilanden in het Caribisch gebied is het boom donker als de zon ondergaat. Meteen. En de sterrenhemel die je dan ziet is ongeëvenaard, vooral op Bonaire. De cover Starry Starry Night... van Liana La Hava's... gaat er verder totaal niet over... maar begint wel net als het origineel... Vincent van Ellie Golding met de beroemde regels... Starry Starry Night. En het is net zo mooi als de sterrenhemel... boven Bonaire. Je hoort... In de Nacht is Zwart, Liana La Hava's... met Starry Starry Night... And now, starry, starry night Flaming flowers that brightly blaze Swirling clouds in violet haze Reflect in Vincent's eyes of China blue Colors changing hue. Fields of amber gray, weathered faces lined in pain are soothed beneath the artist's loving hand. Oh now I understand what you tried to say to me, how you suffered for your sanity.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 Je luistert naar De Nacht is Zwart van Omroep Zwart hier op NPO Radio 1. En we vragen jou deze nacht... wat vind jij belangrijke eigenschappen van een rolmodel? En Eva die stuurt maatschappelijk bewust en integer. Ja, die hebben we eerder gehoord vannacht. Boyer zegt iemand die fouten erkent. Ja, dat, uh, dat kan ik me ook voorstellen. En uh, B.I.J. laat weten een sterk karakter hebben... en in verschillende situaties het juiste voorbeeld geven... We hebben ook in de Radio 1 app een uitgebreide reactie van Gerrit. En Gerrit herinnert ons aan iets wat al een tijdje terug is getipt door hem. Dankjewel Gerrit. Hm. Hij schrijft: "Goedemorgen. Mijn rolmodel is de Duitse artiest Klaus Schulze. Hij heeft mij in de loop van de jaren enorm geïnspireerd... voor het maken van ambient synthesizer muziek. De link daarvan had ik jullie twee weken geleden al gestuurd. Hadden jullie daar nou nog naar gekeken of geluisterd? Nou Gerrit, uh, ik zal gewoon eerlijk toegeven een nee. Maar bedankt voor deze reminder. Want morgenochtend hebben we dus een uurtje extra gekregen van de zomertijd mensen. Ja, ik vind het een hele positieve instelling, maar je hebt wel gelijk. Ja. En dan gaan we gewoon even nu echt... Uh, luisteren en dan zullen we je binnenkort laten weten wat we ervan vinden. We moeten wel even weer opzoeken, want ik kan Gerrit nog herinneren. Volgens mij was dat bij de ochtendrituelen. Uh, maar Gerrit, als je toch luistert, stuur ons nog een keer het linkje. Want dan hebben we meteen, als we hier straks de studio uitlopen. Ja, dan kunnen we meteen uh, even gaan luisteren. En heb jij zelf eigenlijk uh, rolmodellen, Amber? Ja, zeker heb ik rolmodellen. Ik moest heel erg denken, uh, toen we de uitzending aan het voorbespreken waren... dat ik dacht, ja, mijn rolmodellen misschien wel de grootste zijn mijn ouders. Want um, wat ik heel tof vind, is dat zij... Uh, mijn moeder en mijn stiefvader, uh, maar ik noem hem altijd mijn vader... hij heeft mij opgevoed uh, en ik ben met hem opgegroeid... Um, maar zij zijn pas getrouwd toen ze al langer bij elkaar waren. Uh, op latere leeftijd. Dus dat ik op een leeftijd was en mijn zus ook. Dat we daar echt onderdeel van uitmaakten. En inmiddels, ja, ik ben dus heel slecht met getallen. Als je vaker luistert, weet je dat inmiddels. Maar inmiddels zijn ze al uh, rekenen. Ja, het was mij 27 jaar getrouwd. En ik denk, ik ben 40 geworden. Dus ik denk dat ze al 34 jaar samen, 36 jaar samen zijn. Nice, nice. En voor mij zijn zij echt een voorbeeld van hoe, um, ja, hoe verliefd en hoe gelukkig. Je kan zijn samen en allerlei dingen kan overwinnen. En dat je de liefde... Uh, nou ja, ik geloof nog in de liefde als single vrouw. Ik denk, ja, dat is... Je moet altijd gaan voor die ware liefde. Aww. Ja, dus dat. Ja, en daarnaast, zoals, je weet, zoals jij weet, en heel veel mensen niet, want dat verberg je een klein beetje hier in de nacht. Maar ik ben een groot sportfan. En ik uh, doe heel veel projecten met jongeren en topsporters. En die weten als geen ander hoe het is om sterker terug te komen naar tegenslag. Je verbergt het hier een beetje. Je bent... <lacht> uh, ik weet niet wat jij verbergt genoemd, maar iedereen weet het. Iedereen weet het Iedereen weet het inmiddels. We zijn zo meteen terug na het nieuws van 4 uur. Dan bij ons in de studio, columnist RTL, SCS bij het Financieel Dagblad. En regelmatig ook in de studio van Radio 2. Je hoort kan dan zo hier bij De Nacht is Zwart. Tot zo. We zien elkaar bij Omroep Zwart.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 Amerikaanse media spreken over de belangrijkste speech tijdens zijn presidentschap. Het Witte Huis liet na afloop weten dat de VS niet uit is op een machtsovername in Rusland. Maar het Kremlin vatte dat wel zo op. In Kharkov, in het noordoosten van Oekraïne... is een nucleaire onderzoeksreactor bestookt door de Russen. Dat zegt het Oekraïnse parlement op Twitter. Omdat de beschietingen nog steeds doorgaan... is het nog niet mogelijk om de schade op te nemen...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 De auto botste aan het eind van de middag tegen een boom. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Na het ongeluk werden veel hulpdiensten en twee traumahelikopters opgeroepen. Een uur geleden is de zomertijd weer ingegaan. In de hele Europese Unie is de klok een uur vooruit gezet. Daardoor is het in de ochtend weer langer donker en s'avonds langer licht. In het laatste weekend van oktober gaat de standaardtijd weer in, ook wel de wintertijd genoemd. Het weer, er trekken wolkenvelden over het land... en de minima liggen tussen de min 1 en plus 6 graden. Overdag begint eerst mistig, later komt overal de zon weer bij. Het wordt s middags 12 tot 17 graden. Dit was het NOS -journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Milouska Meulens en Amber Roner. Je luistert naar De Nacht is Zwart. Voor als je net inschakelt, we hebben deze nacht over rolmodellen... en het belang van representatie. Dit uur bij ons in de studio Jessim Kandan. Ze is schrijver, columnist voor RTL Nieuws... en essayist bij het Financieel Dagblad. Ze is afgestudeerd bedrijfskundige aan de Rode Business University... en heeft als grote passie de beeldvorming in Nederland... over mensen met een biculturele achtergrond een nieuwe impuls te geven... Verder schrijft ze over thema's als feminisme, seksisme en racisme. Wat, doet, ja, wat de nodige reacties doet oproepen. Maar het verandert niets aan hoe zij haar werk wil doen en hoe zij met mensen in gesprek wil gaan. We zijn heel blij dat ze er is. We proberen nog even de stoel wat omlaag te zetten... zodat ze ook lekker kan zitten zo in deze nacht bij ons. Maar uh, heel hartelijk welkom, Yasim. Dankjewel. Ik kan ook staan, hoor. Ja, is eigenlijk wel zo lekker om te staan. je het Ja, ik sta ja. ook altijd, maar dan nee, is jouw microfoon wel, wel wat laag. Dus dan ga ik de tafel ondertussen wat omhoog schrijven. Nee, nee, dit is, uh... We stellen onze studiogast iedere week drie vragen ter introductie. Dus ook voor jou. Vul aan de nacht is... De nacht is uh, spannend, hmm. avontuurlijk. Ik doe hem een klein beetje omhoog, want dan kun je dichter bij de microfoon. Ja. Spannend, avontuurlijk, ja. Ja. En in de nacht gebeuren altijd onverwachte dingen, hmm. vind ik. Wat is een van die onverwachte <laughs> dingen die je met ons durft te delen? <laughs> Het is gewoon een beetje... Ja. Het is gewoon een beetje... tijd. Maar, maar doe eens één een van die onverwachte dingen die... Nou, die, uh... ja, dat je bijvoorbeeld een leuk berichtje krijgt. Of een, een, een feestje hebt. Of gewoon altijd ja, wel leuk. Had jij vannacht ook een feestje? Of ben je... Ja, ik had vannacht ook een feestje. Ja, van een vriendinnetje die was jarig. Moest je nou gewoon stiekem daar weg omdat wij jou hadden uitgenodigd? Nee, nee, nee. Het nee, was helemaal goed. Ja, dit was helemaal goed. Het kwam heel goed uit... Ja, gelukkig. Ik ben blij ja. dat je er bent. En Milushka ja. ook. Uh, waar lig jij wakker van? Um, ik lig wakker... Uh, van... berichten die me heel verdrietig maken. Nieuwsberichten. En... Um, bijvoorbeeld... Um, de cabaretier Peter Pannenkoek... die had het over bij Dit Was Het Nieuws... over de 1115 kinderen... die eigenlijk door de staat zijn... Uh, weggenomen bij de toeslaaganverde gezinnen. Ja. ja. Daar heb ik wel even wakker van gelegen, ja. Kun je vertellen wat daar? Ik weet niet of iedereen dat gezien heeft, maar ik zag het veel... Nou ja, van. hij hield echt een heel emotioneel pleidooi... dat hij zei van als een kind wordt vermist... dan doen we een amber alert. En nu zijn er eigenlijk zoveel kinderen vermist. Die zijn weg. En... Afgelopen vrijdag was een van de ouders... Uh, belde in bij Humberto Tan in de radio. En die zei dat, dat de namen van die kinderen ook waren veranderd. Omdat ze dan een soort van geadopteerd zijn. Nee joh. En, uh, en er was een andere vrouw op Twitter die zei... mijn dochter is jarig, ik weet niet waar ze is. Nou, weet je, dan denk ik van... jongens, ja, dat, dat kan me dus echt uh, raken. Daar word ik heel verdrietig van. Ja, en ook Want dit kan, zou ons ook over, over kunnen komen, ja. Ja, dit kan dus iedereen overkomen. Ja. En dat het dan dus zo'n tijd duurt... voordat die kinderen... Het, al meer dan een half jaar. En bij jonge kinderen zijn dat ook... Ja, dat is je hele leven, toch? Ja, dus dat, ja, dit soort dingen lig ik dan wel, wel wakker van. Word ik ja. echt verdrietig. Ja, ja. ja logisch. En uh, ik denk dat meer mensen dat hebben. Um, tot slot de derde vraag die we altijd stellen welke als je zeg maar deze nacht ziet als een rit met ons in de nachtbus ja. of jouw leven ook als metafoor met een rit van een nachtbus waar je kan uitstappen bij haltes of juist kan instappen welke halte van jouw leven zou je nog een keer willen uitstappen of welke halte zou je liever overslaan ja um, waar ik zou willen uitstappen is eigenlijk de twee momenten geweest in mijn leven waar ik het Eigenlijk het gelukkigst was. En dat was toen ik in Ankara woonde, in Turkije, dus de Ankara is de oh. hoofdstad. En um, omdat ik dacht van hé, hey, iedereen lijkt eigenlijk op mij. En toen dacht ik, hé, hey, wat grappig. Dat ik me, dat ik dat ik dacht, dat iedereen uh, heeft energie voor honderd. En iedereen wil altijd met groepen uit eten. En niet is de mensen willen nooit thuis zijn. Dus ik dacht, hé, hey, dat komt dus ergens vandaan. En ten tweede, toen ik op Nijrode zat, toen ik daar studeerde, woonden we allemaal op campus, toen was ik daar ook onwijs gelukkig, Want ik ben toch, en allebei de um, haltes zijn zeg maar, uh, ik, ja, community verhalen, want allebei een community. De Turkse cultuur is een community cultuur, en Nijrode op campus was ook een community. Dus ik ben daar met een community toch het gelukkigst. En dat zit dan dus echt in, jou, in jouw genen. Want jij bent in, in Rotterdam geboren, toch? Rotterdam geboren, getogen. <lacht> ja. Ik woon in Amsterdam. Ja. Ja, ja. Dat, dat, dat, die halte is een beetje gek gegaan in mijn <lacht> leven. Maar uh, wat ik uh, opnieuw zou willen doen... Ja, weet je wat het is? Uh, je hoort altijd dat mensen zeggen... je mag nooit spijt hebben. Maar ik denk dat mensen echt liegen. Want iedereen heeft spijt ergens van. En... Um, ja, ik heb wel spijt van een aantal keuzes in mijn leven, ja. Kun je daar eentje met ons delen? Ja. Of komen we daar nee. later op? Ja, doe maar juist. Ja, ja, ja. ja. Komen. Het is uh, voor mij ook meer... Um, het heeft niet zoveel zin om spijt te hebben. Als je ergens spijt van hebt... Weet je wel, probeer ja. gewoon het in de, in de, de volgende keer um, beter te doen. Of probeer je te verontschuldigen als dat uh, nodig is en dan weer door, want ja. Maar er komt geen volgende keer heel vaak. Nee, eh, er komt gewoon een vergelijkbare situatie, kan je dan hebben. Ja, en, nee, het is echt. Uh, gewoon te leren van wat je hebt gedaan en ja. te denken van hoe kan ik dat een andere keer. Maar dat is heel op... rationeel, maar gevoelsmatig. Ik geloof dat iedereen spijt heeft, maar je mag niet zeggen dat je er spijt van hebt, want het is eigenlijk uh, not dan in de maatschappij om te zeggen... oh nee, dat moet je niet doen, je moet nooit spijt van hebben. Maar als je echt doorvraagt bij mensen... heeft iedereen wel spijt van een werkervaring, de liefde? Spijt, ja, ik zit over na te denken. Ik, heel hard, van waar heb ik spijt van? Ik denk dat ik spijt heb van dingen als ik, als ik al ergens spijt van heb. Want ik heb best wel hard op de tong. En, ja. uh, maar dat het dan in zit dat je iemand hebt gekwetst. Uh, hm. Wat je niet meer terug kan draaien. Daar zou ik spijt ja. van hebben, maar ja, dat is meer persoonlijk. Qua, qua werk heb ik of, of uh, zeg maar studie of nee, heb ik niet iets waarvan ik zeg, joh, dat zou ik over willen doen of anders willen. Ja, doen. maar je maakt toch bepaalde keuzes in het leven en ieder keuze heeft een prijs. Hm. Ja. Ja. ja, dat ja. is waar. Ja. Uh, we hebben je dus nu al een klein beetje beter leren kennen. Dat maar, hoop ik. Ja, maar uh, we gaan meteen de voor, diepte. Voor, oh, voor diep gang. Die, voor de mensen die nog meer willen. Wie is Jessim Kandam? Nou ja, wie ben ik? Nou ja, dus uh, geboren, getogen Rotterdammer. Daar ben ik heel erg trots op. Echt, ik ben echt trots op mijn Rotterdamse roots. En uh, mijn opa is in 1968 als immigrant naar uh, naar naar Rotterdam gekomen uit Turkije. En um, opgegroeid in een de, in de zwarte wijk, zwarte school. Um, echt, ik was echt een Rotterdamse straatrat. <lacht> een rat ook nog wel. Ja, ja echt, ja. Um. ja wat, wat, wat doet een Rotterdamse straatrat... Waar scharrelt die allemaal rond? Nou ja, ik ben, ik ben wel echt, denk daardoor een overlever geworden, ja. En ik denk wel dat ik over uh, zaken kan schrijven. wat ik allemaal heb meegemaakt. Kijk, je hebt ook zeg maar mensen die over bepaalde onderwerpen schrijven. of een mening hebben, maar. they don't know anything. Maar ik heb wel bepaalde dingen meegemaakt. waar ik over schrijf. En het was geen. Uh, een fijne, leuke periode. Dat niet, maar. Ik zie het nu als, als iets heel positiefs. Ik heb er veel van geleerd. Ik ben een vechter geworden. Ik heb leren doorzetten. Um, Hoe zag die jeugd er dan uit? Als je zegt het was geen fijne periode. Nou ja, mijn, mijn familie en mijn ouders waren toch aan het overleven. Als immigranten in Rotterdam. Dus um, ik was toch wel op mezelf aangewezen. Samen met heel veel kinderen. En om een voorbeeld te geven. is bijvoorbeeld een, uh, Ik was altijd met een... Uh, Vriendinnetje waren we samen aan het oversteken. En er was best wel een, een, een ritje die we dan moesten lopen. En, en één keer waren we niet samen. En toen is ze dus overreden. En, uh, en ik weet dat het de juf zei, nou, ik ga haar naam even niet noemen, want ik heb er wel over haar geschreven. Ze is niet meer bij ons. Nou, dat was mijn eerste begrafenis. Dat was van mijn beste vriendinnetje. En hoe oud was je toen? Ik denk toen acht of negen. Ja. Dus je hebt echt een actieve herinnering aan. Ja, ja zeker. zeker ja. Ja, Dus mijn ouders waren echt meer aan het overleven. En kijk, mensen onderschatten wat immigratie doet met, uh, met mensen. Het is echt wel een ding. Ik heb bijvoorbeeld afgelopen vrijdag geschreven over alcoholverslaving en immigratie. Um, dat dat ook echt wel een ding is. Maar, maar kun je dat dus uitleggen? Want voor de mensen die dat onderschatten of in het überhaupt... Ja, niet in een omgeving kennen. Niet als gelukszoeker bijvoorbeeld worden bestempeld. Maar er komt gewoon meer bij kijken. Er komen natuurlijk mensen... voor een betere toekomst in hun land werken. Maar dat, en er is natuurlijk gezinshereniging gekomen. Dat zijn vele andere uh, culturen... die hier nu in Nederland wonen. Maar mensen onderschatten wat dat doet... dus met families, met gezinnen. Dat het gewoon ook wel een ding was... om je aan te passen... en je gelukkig te voelen in een ander land... Ja, en die mensen waren hier op uitnodiging. hè? Want uh, we hadden ze gewoon hartstikke hard nodig. Ja, ja zeker. Dus zeker. Uh, dat mag ook niet vergeten worden. Absoluut, absoluut. Ja, en op een gegeven moment... Met de hoop dat, dat, dat ze weg zouden gaan. Maar <lacht> ze gingen niet weg. <lacht> Kijk. Nou ja, en gelukkig niet. Want dan, uh, daardoor hebben we die uh, biculturele, multiculturele samenleving. Ja, zeker. Wat jouw grote passie is. Ja. Wat, uh, waar komt dat door? Waar komt die drive vandaan? De drive is eigenlijk begonnen toen ik naar de Nijrode ging. Dat ik echt merkte dat er zoveel vooroordelen waren... over mijn Turkse achtergrond. Mm. En uh, dat of ik daar wel mocht logeren op campus... of ik wel een wijntje mocht drinken. De een naar de ander vraag, een naar de ander vraag. En dan dacht ik, jeetje, wat is dit? En um, kijk, mijn lagere school was natuurlijk heel kleurrijk. Maar middelbare school was eigenlijk monocultuur. was alleen maar echt... Uh, geen cultuur, zeg maar, geen kleurrijke. En, en daarna mijn studies ook. Maar op Nijrode kwam ik, dacht ik van: wow, dit zijn de toekomstige managers van Nederland. En die denken zo over Turken en Turkije. En toen heb ik een reis georganiseerd, gesponsord naar Istanbul. Zijn we ook naar de universiteit gegaan. En ik heb ze gewoon ook mijn cultuur leren kennen. En toen zeiden ze van: oh, Wauw, wat was dat? Wat is dit? Wat een energie. En, en dat mensen ook af zeiden van spijt ons dat we zo dachten over. Toen dacht ik, hey, als ik dit zou kunnen voor deze groep... zou ik het misschien voor heel Nederland misschien kunnen doen. Gewoon ja. iets veranderen aan de beeldvorming. Want alles, alles is beeldvorming, alles. En mensen worden gevreemd, alles is beeldvorming. En dat probeer ik ook te doen met mijn stukken... om ook de andere kant te laten zien van verhalen. Kun je die zin eens afmaken? Het spijt ons dat we toen zo dachten over... waar dachten ze dan bijvoorbeeld... zo'n vooroordeel wat er is over Turkije? Ja, negatief. Ik weet nu niet geen specifiek voorbeeld... maar bijvoorbeeld één vraag was van een medestudent... Uh, voordat we naar Istanbul gingen... oh, kan je wel daar uitgaan? Istanbul. Dat ik dacht van, kan je daar uitgaan? Mm -mm. Daar leer je uitgaan, ga <laughs> <laughs> je? En, en het is gewoon ja ze kwamen in een hele andere wereld terecht en dat ook over waren gewoon natuurlijk mooie sterke vrouwen met een mening kijk ik vind wat heel belangrijk is ik vind namelijk dat feminisme is in het Midden-Oosten in Turkije echt iets positiefs en ik merk in Nederland vind ik dat niet want wat ik merk is als je een sterke duidelijke mening hebt als vrouw dan word je toch bestempeld als emotioneel of overdreven. Nee, nee, nee. Agressief. Hysterisch. Ja, juist, nee, jongens. Ik heb een mening. En, en ik merk gewoon... Daar merk ik ook aan toen ik uh, dus mijn erotisch roman heb geschreven... 69 Secrets. Toen heb ik vrouwen geïnterviewd in Turkije. In Istanbul vooral. Dat iedereen zo leuk reageerde daar. Wat leuk dat je het doet. Wat leuk. En hier zeiden ze... Vroegen ze allemaal, de vrouwen zeiden: wat vind je man ervan? Hmm. Kun, je, kun je uitleggen waar die roman over gaat? Nou, het, het roman is eigenlijk een combinatie van Sex and the City en Fifty Shades. En ik heb uh, Turkse vrouwen geïnterviewd. En ik heb hun uh, verhalen in een roman uh, vormgegoten. En ik merkte namelijk dat de vrouwen in Nederland er niet over kunnen praten: over hun seksualiteit. Maar daar dus weer wel. Want ik denk, ja, ik, ik denk dat je in Turkije meer bokita's hebt. Um, vrouwen met ballen, en die praten net als mannen erover. En, en toen hier vroeg ik ook vragen aan vriendinnen, omgeving... en die werden boos op mij. En toen dacht ik, wow. En je zou eigenlijk niets verwachten, en daarom wil ik het zo graag schrijven... omdat je denkt, het is een islamitisch land... en hier zijn we zo geëmancipeerd. maar dat zijn we dus niet vind nee. Ik echt nog steeds niet. Het geldt voor een heleboel uh, uh, andere culturen. Hè? Want als je naar Ghana gaat, dan praten vrouwen ook veel explicieter over seks dan uh, hier in Nederland. En, uh, ja, bijzonder, het, hè? In het Caribisch gebied ook. Ja. En uh, weet je, ja, ik ken niet anders dan dat je met vrouwen onderling daar open over praat. Het is eigenlijk de preutsheid van Nederland die dat uh, beperkt. Ja, dus ik heb eigenlijk gewoon toen als grapje gezegd van uh, de. de, de, de uh, ze, hier ziet men de vaders naakt. En ze hebben he, ik heb toen hashtag Piemeltrauma gelanceerd. En in Turkije zien we, wij zien niet onze vaders naakt. Misschien is dat de reden waarom we zo makkelijker over kunnen praten. <lacht> <lacht> ik moest oh, er even over nadenken. Ja. Ik weet dat, dat we echt net in Nederland waren. En toen uh, keken we Sesamstraat. En daar zat gewoon een, een blote man in. Je zag ze piemel. En die ging in bad met kinderen, met kleuters. Dat zou nu natuurlijk absoluut niet meer kunnen. Zo. Maar dat was uh, ja, eind jaren zeventig, begin jaren tachtig of zo. Ik weet niet precies. Was dat zo na nou, mijn moeder? Ze wist echt niet hoe gauw ze voor die televisie moest springen. Oh, Van, ah, wat? <laughs> oh nee, dat doen ze hier. Dat, dat doen doe ze hier. hier ja. ja, ja, nee. Ik uh, heb daar ook echt mijn mening over. Dus ik vind het echt too much. Maar ja. uh, je wilde dat in een. Uh, in een boek dus aan de kaak stellen. Waarom in een romanvorm? Waarom niet iets documentairs of journalistieks? Kijk, nu was het allemaal anoniem. En dan ga je met namen en op beeld. Dat is natuurlijk ook wel lastig voor hen. Ja. Ja, ja maar je, want je zegt dat wel. Je noemde al een aantal reacties. En nu is het inderdaad anoniem. Hebben de vrouwen die jij gesproken hebt, het boek? Teruggelezen? Nee, want uh, zij, het is allemaal Nederlands. Maar zij willen wel, ze zeiden wel van ja, we kunnen het ook niet lezen. Komt het niet in het Engels of Turks? Dus dat vonden ze wel jammer. Dat wordt nog een missie van je? Who knows? Who knows? <laughs> ja, maar en je ben... bent ook alweer verder gegaan ook. Ja, ja. ja, dat is ook wel waar, ja, klopt. Ja. Maar wat zijn de. Uh, want je, zei, je vertelde net van... Uh, uh, wat vind je man hiervan? Dat je dat boek had geschreven. Ja. Dat je die reactie krijgt. Jij krijgt vaker reacties. Omdat je een vrij uitgesproken mening hebt. Dit is dan nog een vrij... ja Daar kan je je schouders over ophalen. Um, maar jij ja ik volg je ook op Twitter. Je doet het op social media. En je schrijft natuurlijk columns over allerlei onderwerpen... die je aan de kaak wil stellen. Uh, hoe ga je om ja. met van die haatreacties? Ja, nee, nou ja, kijk... Het is. De haatreacties eigenlijk is gewoon structureel. En. Um, het is of van de rechtsextremistische hoek, wat ik heel veel over me heen krijg, of het is uh, de religieuze hoek. Want ik, ik heb natuurlijk ook wel eens een column geschreven: dat ik undercover was op een halal beach in Turkije, of uh, de, de vrouwelijke imam die we hebben in Berlijn, in Europa, maar nog niet in Amsterdam. Dus daar heb ik wel eens debatten over gevoerd en overgeschreven. Dus eigenlijk krijg ik van twee kanten best wel vervelende berichten. Maar eigenlijk wat ik heel erg merk is... Uh, toch, de, toch ja, de, de meeste haat krijg ik toch wel van Nederlandse mannen. Het is heel, heel bijzonder om dat zo te zien. En ik ben er nu wel aan gewend inmiddels. Want ik doe natuurlijk drie jaar nu structureel... En, um, maar soms raken dingen me meer dan normaal. Wat, wat um, zijn van die dingen die jou raken? Nou ja, op een gegeven moment heb ik een, heb ik, uh, een column geschreven over uh, de Palestijnen en de Joden in Israël. En, um, en daar heb ik dus een cynische. Uh, heb ik cynisme gebruikt in mijn column. En ik heb er daarvan geleerd dat je dat dus niet moet doen. En toen kreeg ik de, de, de heel veel, de heel veel bico kreeg ik op mijn dak als uh, dat is de Turks Hitler, Turkse natie. En dat is helemaal viraal gegaan. En dat heeft me wel geraakt. Toen had ik het wel even zwaar, ja. Maar Noemden ze jou de Turkse Hitler? Mm -hmm. Ja, ja. Dus, dus dat, dat, dat soort dingen raken mij heel erg. Maar ik merk wel, zeg maar, er komt um, ook. In het weekend van 1 of 2 uh, april komt mijn essay uit... in de Financieel Dagblad, uh, FT Persoonlijk. En dat gaat over identiteit. Ik merk wel, zeg maar... Um, doordat ik ook heel veel natuurlijk haat en gezeik kreeg... van de Turkse gemeenschap, dat dat ook wel iets met je doet. Dus dan krijg je een soort van liefdesverdriet. Ja. Want je houdt van ze, maar door zoveel gezeik... Heb ik afstand genomen ervan? Ja, want dat wilde ik net vragen. Ja. Want je bent een dochter van Turkse ouders. op. Nou, je bent trots op dat je ja. Rotterdammer bent. Maar als ik het goed begrijp... zijn het dus de witte uh, Nederlandse mannen... die oh, ja. reacties sturen aan de ene ja. kant. En ja. aan de andere kant je eigen Turkse gemeenschap ook. Uh -huh. Dus je eigen Nederlandse gemeenschap. Die ja. zijn allemaal tegen je. Ja, Waar, allebei, allebei je culturen. Uh, ja. Ja. Ja. ja. Moeten je dan niet? Ja, ja maar ja, is zo. Maar ik heb ook wel... Kijk, wat me gewoon heel blij maakt... en ook wel de mooie reacties die ik krijg... van uh, toch wel veel van vrouwen... die dan zeggen van dankjewel dat je bepaalde dingen aankaart... en bespreekbaar maakt. En, dus ik heb ook wel een fanbase. Het is niet alleen maar haat. Kijk, ik, ik, ik zorg wel voor weerstand blijkbaar. Maar, en ik probeer nog ineens zo... Um, stigmatiserend te schrijven, vind ik. Ik bedoel, ik ben wel duidelijk... Ik, maar ik laat wel, mijn missie is in mijn column wel mensen laten denken over een onderwerp. Dus ik wil eindigen met een vraag. Of ik stel een vraag. En um, ik krijg ook wel eens reacties van mensen die zeggen: ik ben het niet met je eens. Maar ik heb wel over nagedacht. Ik laat even bezinken. Dus ik heb wel een missie om mensen toch te inspireren en te motiveren. En bijvoorbeeld, of, of over onderwerpen te schrijven. Waar men weinig weet van heeft, over bijvoorbeeld de Arameërs, heb ik een vergeten volk genoemd. Ja. En dat is ook een volk waarvan mensen zeggen, zijn, zijn het Armenen? Nee, nee, Arameërs. Die spe, spreken de taal van Jezus en die hebben geen land. Ja. En die komen uit, zeg maar, uh, uh, oosten van Turkije. En hebben, ja, de, dat wil ik schrijven. En ook uh, dat ze uh, genocide hebben uh, ondervonden, het volk. En, ja Ik maak het wel, dat is een gevoelig onderwerp, maak het gewoon bespreekbaar. Ja. En ik geef hen ook een gezicht en een naam. En het kan zijn over maagdenvliezen, uh, uithuwelijking. Ik heb geschreven over uh, meisjes, uh, vrouwen, jonge vrouwen... die eigenlijk thuis gegijzeld worden, die eigenlijk niks mogen. Die wel werken, maar uh, op kamers mogen ze niet. Ze hebben geen vrijheid. En dat mensen zeiden van die zit in Nederland. Ik zei ja, dat is de parallele samenleving. Dus dat is eigenlijk mijn missie. Mm. Heb je dan ook um, um, uh, verbonden, voel je dan ook verbondenheid met iemand als uh, Lala Gül? Nou ja, kijk, ik ben natuurlijk toen voor Lala Gül opgekomen. Uh, ze, had, ze heeft het boek geschreven en uh, ze kreeg heel veel gezeik. En haar verhaal is niet mijn verhaal, want ik ben eigenlijk zonder religie opgegroeid, maar. Ik weet wel wat de culturele druk is, dat weet ik wel. Um, maar ik, ik voel wel verbondenheid uh, dat zij dus zo'n boek schrijft met haar mening. Dat ik, vrij van meningsuiting. Dat vind ik zo belangrijk. Dus ik heb er wel gesteund en ik ben er wel voor opgekomen. Absoluut. Vind ik alleen maar goed mm -hmm. dat ze dat heeft gedaan. We gaan zo zeker met jou verder praten. Uh, als oh, je, ja, maar misschien is het ook even tijd. Je kwam zo binnen. Even tijd voor een slokje. Heel even een adempauze. We hebben jou gevraagd om muziek mee te nemen. Je mag zelf kiezen welke we eerst draaien. Ines. Ines. Ja. Waarom? Uh, ja, ik, ik luister heel vaak uh, Arabisch muziek. Ik vind het gewoon heel mooi. En even voor de record, Turks is geen Arabisch. Moet ik toch even altijd toch zeggen, mensen denken dat, maar het is echt niet zo. Ik maak die fout ook nog steeds. En uh, Turks is Oera Altis. Het is dus een combinatie van Vins, Hongaars en Koreaans. Met heel veel Franse woorden. Maar het is totaal, maar ik vind Arabisch muziek... en ja ik vind het gewoon ik hou er gewoon van en hier word ik zo blij van dus als mensen bij mij komen borrelen en eten dan ga ik dit heel hard draaien we zullen hem nu uh, nou, je kan zelf kiezen thuis of onderweg hoe hard je je radio zet uh, dit is het liedje wat uh, ja Jesse heeft uitgekozen voor ons My Love van Ines يا سلاح حبابك اللي يحبونك منام عيونك انا بفكر فيك تبعد عني تنساني احتاجك جنبي تلهاني سيني جروحي واحزاني انا مشتاق لك يا حبيبي لا تروحي بعيد انت نص It is. ik wil je hebben ik beetje je beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje je Je luistert naar De Nacht is Zwart. Uh, van Omroep Zwart hier op Radio 1. En uh, ja, bij ons in de studio. Uh, Jassim Kandan, communist van RTO Nieuws. En schrijver, onder andere van Essays. Vertel, ze net ook van het Financieel Dagblad. Je hebt ook boeken geschreven. Maar als jij nou denkt, ik heb een vraag aan Jassim Stel die dan via een bericht in de gratis Radio 1 app. En Bert laat weten dat hij meeluistert. Hij moet nog een beetje wennen aan de muziek die we net rijden. Maar fijn dat je erbij bent Bert. En uh, wie weet kan het volgende... No nummer. Begin hier aan te wennen, gewoon aan deze muziek, want je zult het vaker voorbij horen komen hier bij De Nacht is Zwart. En voor je het weet, ben je hardcore fan. Ja, daar hoop ik eigenlijk op. Dat we deze, als je nou denkt van, hé, hey, lekker nummer. Uh, we voegen alle nummers die we draaien toe aan onze broodnieuwe uh, playlist op Spotify van De Nacht is Zwart, dus daar komt deze ook. Dan kan je nog eens rustig terugluisteren. Ja, ja toch? Fijn. Ja, dat is heel fijn. Hé, hey, um, je doet heel verschillende dingen. We, uh, onder andere ook schrijven, want meer dan tien jaar geleden Schreef je het boek Nederland wordt wakker een oproep de Nederlandse horizon te verbreden qua multiculturele samenleving. Ik ben benieuwd met alles wat jij weet en wat je ziet. Hoe staan we er nu eigenlijk voor? Hmm. Ja, mooie vraag. Uh, Nederland wordt wakker ging vooral over dat kans aan de immigranten niet bestaan. Dat is echt mijn stelling. Als, je iedereen, ook als iedereen gaat werken en meedoet in de samenleving, is er niet niks kansarms. Ook omdat ik heel veel respect heb voor de eerste generatie gasarbeiders Die zoveel offers hebben moeten doen. Laten we dat niet vergeten. En als ik er nu naar kijk. Kijk, ik heb toen. Inspiratie voor Integratie was een wedstrijd. Gericht op bicultureel talenten heb ik toen gelanceerd. was een. Uh, wat ik al zei, op Nijrode is mijn missie begonnen. Toen dacht ik, ik ga het voor heel Nederland doen. En het was een heel groot project geworden. Ik selecteerde zeg maar bicultureel talenten. En die konden allemaal, moesten ze anderen inspireren motiveren. We hadden publieksprijs en we hadden juryprijs. En ik, de stakeholders, alle waren zeg maar uh, politiek. Metro, de krant deed mee. Uh, de radio, BNR deed mee. Dus ik had, het was zo mooi. En toen heb ik ze dus ook bicultureel gelanceerd in plaats van allochtoon. Want ik dacht, hé, hey, wacht even. Een Engelsman wordt, niet, wordt geen allochtoon genoemd. Maar een Turk of een Marokkaan wel. Ja. Dat, hey. Zelfs een Japanner niet, hè? Nee, daarom. daarom. Echt niet-Westers, is gewoon Marokkaans, Turks. En toen dacht ik, ik wil gewoon eigenlijk een woord voor iedereen. Want je hebt ook Nederlanders die zich ook bicultureel voelen. Die bijvoorbeeld heel lang in Curaçao hebben gewoond. of die uh, overal hebben gewerkt. of die heel veel multiculturele vrienden hebben. Nou, toen is dat dus gekomen. En dat was eigenlijk heel positief. Ja, want het verlegde aandacht, of het verlegde nadruk. Uh, naar de culturele achtergrond in ja. plaats van naar een etnische achtergrond. Juist, juist. En ik heb toen ook gezegd integratie betekent takes to takes tang to tango. En ik heb, ja, ik heb wel wat statements toen gedaan. En um, het was heel mooi. En uiteindelijk zijn we gestopt omdat we dachten, het is niet meer nodig. Het gaat goed. Um, de laatste keer was heel bijzonder. Was de opening werd gedaan door mevrouw Cruz, Nelly Kroes. En toen destijds uh, prinses Maxima. En um, ja, sorry, is er, sorry, sorry. Wat, wat is sorry ik leid je af. Ga ja. verder. werd gedaan door En toen klusen. dachten we van uh, ja, wauw, het is gewoon oké. Okay, we kunnen ermee stoppen. Waren me meerdere van dit soort initiatieven. Maar eigenlijk denk ik van het lijkt wel of het weer nodig is, zoiets. Want ik merk dat de kloof nu ook steeds groter is geworden. Ik heb toen destijds een brief geschreven naar minister-president Balkende... Met echt dit van, ik maak me zorgen over de kloof. En eigenlijk toen Theo van Gogh werd vermoord... is Inspiratie voor Integratie heb ik toen gelanceerd. Maar ik heb het idee dat de kloof nu wat groter is geworden. Dat merk ik. Ik kan nu vergelijken. Maar waar merk je dat aan? Um, nou ja, ik merk gewoon heel erg dat er een soort van... een racisme is ontstaan in Nederland dat uh, mensen zeggen ja maar zo heeft die het niet zo bedoeld mm. en het was het is in your face of onder de tafel en dan had ik vroeger was dat echt niet zo en ik merk gewoon dat dat gewoon dat ik dat de structurele institutionele racisme gewoon heel heftig vind en um, ja, en dat, dat, daar maak ik me wel echt zorgen over. Dat dat, er is gewoon een soort van polarisatie ontstaan. Of alles ligt nog duidelijker op tafel. Maar het is, ik vind het best wel nasty, eigenlijk. Ja, maar, en, um, maar op het moment dat iemand het hardop zegt... kun je er wel het gesprek mee aangaan. Want dan gebeurt het niet achter je rug. Nee, maar ik maak dat niet mee. Maar ja. ik hoor het dan van vrienden van mij... die dergelijke dingen meemaken. Ja, ja. En, ja, Jassim, yes, sorry, ik, ik leidde je net uh, hartstikke af tijdens je uh, betoog. Maar ik wilde even zeggen dat je je handen niet aan de microfoon. want dat, dan dan we het een de... beetje. Oh, dat horen we de hele okay, tijd. Oké, okay, oké, excuses. Als er donder aankomt. Oh, dat ben ik ook. Dat is wel heel symbolisch dan. Ja, zeker. Nou, uh, donderwolkje. -da -da. Nee. stormachtig zou ik dan niet. Ja, ja, ja, ja. ja. stormachtig, ja. ja. Hey, en um, in deze missie om. Um, um, um, uh, meer uh, ja, biculturele samenleving, om weer meer met elkaar in gesprek te gaan... om dingen bespreekbaar te maken. Welke rol uh, uh, spelen rolmodellen hierin? Heel veel. Ik, de rolmodellen zijn zo belangrijk. De zichtbaarheid van rolmodellen zijn belangrijk. Want niet... Kijk, het ja, is heel mooi wat jij net zei van mijn ouders zijn rolmodellen... maar niet iedereen heeft dat met zijn ouders. Er zijn natuurlijk heel veel kansarme kinderen in Nederland... kantarme jongeren... En die hebben echt wel rolmodellen nodig. En voor hen zijn misschien rolmodellen ook voor de jongens vooral in het voetbal. En daar is kleur natuurlijk goed vertegenwoordigd. En het is gewoon een fantastisch team. Maar ook in de media zijn er rolmodellen nodig. Hoogleraren, vrouwelijke hoogleraren. Want diversiteit is breed. Ja. Niet alleen kleur, maar ook man-vrouw. En uh, nou, de politiek de ook. is natuurlijk nu wel echt mooi vertegenwoordigd. Dat vind ik echt waanzinnig. Ja. Met heel veel vrouwen en uh, diverse achtergronden. Vind ik wel echt prachtig. En, um, maar ik denk ook dat jongeren ook in de buurtrolmodellen nodig hebben. En iemand die hen toch gewoon begeleidt en coacht. En misschien niet van ieder week. Maar dat je denkt, oh, ik kijk tegen iemand op. En dat ze gewoon toch wel mensen zien op tv. Of kranten is misschien ander ding, maar verhalen zichtbaar te maken. Want de media is wel altijd van... Um, we houden van extreme verhalen. Het boek van Lale Gude was zo populair... want het was eigenlijk vonden ze dat anti-islam. Of uh, er was een garage-eigenaar uh, in Rotterdam. Oh. Die vonden we ook zo grappig. Hamza, want die sprak toch een beetje gebrekkig Nederlands. Ja, die nodigden uit. Maar daartussen zijn heel veel jonge vrouwen, mannen... die actief zijn met mooie dingen... Laat geef hen ook een stem. Zoals jij. Geef hen ook een stem. Ja, en maar, dat is maar ook jij belangrijk. Hebt je stem. Zie ja. jij jezelf ook als rolmodel? Um, nou ja, ik zie mezelf als rolmodel, omdat ik toch alles zelf heb gedaan in mijn leven. Van uh, als ik kijk naar een achterstandsbuurt, naar uh, waar ik nu woon. En ik werk heel hard en ik zeg wel, alles is mogelijk in Nederland. Dat absoluut wel. Want in heel veel landen krijg je zo'n kans niet. Uh, dus je kan echt wel door. Te studeren kan je toch wel uit je omgeving komen door hard werken. Dus ik geloof wel dat Nederland kansrijk is, absoluut. Het is niet makkelijk, maar het is, het is er wel. Ik bedoel, als je in Turkije in een kansarme wijk woont, dan ontkom je daar echt niet aan. Dus in Nederland is echt kansrijk. En ik vind het juist belangrijk dat jongeren die kansen gaan pakken, echt pakken. Welke rolmodellen had je zelf vroeger? Had je die? Ja, ik had zeker rolmodellen. Maar ik uh, vind ook rolmodellen veranderen. Naarmate je ouder wordt, groeit. Dus ik had vroeger mijn rolmodel was. Ik begon in mijn leven met Madonna. Hmm. Want ik dacht, oh, wat is zij stoer en mooi. En echt een rebel, hou ik van. En, uh, en dromen najagen. Hè? En dromen najagen. alles is mogelijk. Daar geloof ik echt nog steeds in. Beetje alles jammer, is mogelijk. Uh, beetje jammerlijk afgelopen met, uh, met Madonna afgelopen? Nou, nee, het is, niet, het is nog niet afgelopen, maar het is wel een beetje triest geworden, vind ik. Ik was ook vroeger heel ja, ja, ja, ja, fan ja, ja. van Madonna, maar Maar had ze zin... moeten stoppen, uh, wanneer ze moest stoppen, N denk nou, je dan? weet ik niet. Ja, ik weet niet of ze had moeten stoppen, want je hebt echt mensen die Totdat ze dood neervallen, nog steeds een icoon. Zijn, ja. Een icoon ja, zijn en verdienst ja. ja. Franklin bijvoorbeeld. Yes. Ja, ja, ja. Tot okay. op hoge leeftijd, ja. waanzinnig. Ja. maar zoals Madonna bij het Eurovisie Fong Song Festival toen in uh, oh, ja. Israël. Ja. ja, ik zat echt met mijn billen te knijpen. Ja, nee, begrijp ik. Begrijp dus rolmodellen ik. kunnen ook van hun uh, voetstuk, vallen. voetstuk vallen. Ja, mm. maar. Misschien heeft nee, zij daar ook echt... spijt van. Ja. Over spijt gesproken. Denk het niet, want ze is heel ik... zelfverzekerd. Ja, dat is waar. Dat is ja. waar. Ja, dus, dus ik ben begonnen met Madonna. En um, ik heb heel lang Muhammad Ali als uh, rolmodel gehad. Heb ik ook toen gebruikt met inspiratie voor Integratie. Omdat hij op een gegeven moment moest hij tegen George vormen, moest hij boksen. En hij wist, George was gewoon veel jonger, veel groter, veel sterker. Maar doordat hij zei, ik ga winnen, ik ga winnen, ik ga winnen, heeft hij gewoon gewonnen. Dat vind ik zo gaaf. Dus ik, vind, ik, doe, ik doe ook mantra's met mijn kinderen. Dus we staan op met ik ben sterk, ik ben grappig, ik ben leuk. Dat is heel belangrijk. Dus Mohamed Ali was echt absoluut een rolmodel. Oprah Winfrey, nou dat zijn natuurlijk de bekende. Maar als we kijken naar Nederland, dan vind ik toch... Khadija Arip en Nelly Kroes zijn de enige. Verder zijn er voor mij weinig vrouwelijke rolmodellen de Romeinen die er zijn, zijn toch in het buitenland. Uh, omdat ik vind dat... Uh, we hebben hier zo weinig voor te vechten in Nederland. merk ik echt. Is dat het grote verschil? Ja, ja we vechten niet meer voor dingen. En we denken dat we geen man zijn, maar dat zijn we niet. In relaties willen we alles overleggen. Ga je mee uit eten? Nee, ik moet even thuis overleggen. Want, moet je toestemming vragen? Nee, nee, we gaan even overleggen. Dat vind ik al echt zoiets raars. Is dat iets wat we kunnen leren uit de, uit de Turkse cultuur? Ja, gewoon dat, het, ja, van dat is? Of? Nee, dat gewoon vrouwen ook gewoon eigen identiteit hebben. En je hoeft niet zo uh, nederig te zijn als vrouw. We zijn er gewoon. En ik merk gewoon dat. Uh, uh, bedoel, er zijn heel veel vrouwen in de geschiedenis, hebben gevochten ergens voor. Weet je, dolomina's. Dankzij Alette Jacobs kunnen, we, kunnen vrouwen stemmen. Maar ik mis nu. Een stroming in Nederland waarvan ik denk, wauw. Zij vechten voor um, uh, gelijkwaardigheid van salarissen. Want dat is ook natuurlijk, als we die, die, zo'n boek gaan opentrekken... dat we dan ook even met mond open gaan lezen wat de gap is. Uh -huh. Dus ik vind gewoon dat we daar veel meer moeten doen als vrouw. Veel meer. Maar dat... jij, bent, uh, jij ziet zelf geen rollenmodellen voor jouzelf. Maar ik weet zeker dat jij wel voor een heleboel jonge vrouwen... Een rolmodel bent, uh, met je werk als essayist bij het Financieel Dagbad, uh, de boeken die je hebt geschreven, en je bent columnist bij RTL. Ja. Hoe vul jij die rol in? Nou ja, um, die rol vul ik eigenlijk in door mijn vertrouwen naar hen, want ze delen heel veel met mij. is echt heel bijzonder. Nee, Mensen die mijn columns lezen, die fan van mij zijn, die, die, die toch wel. Ik krijg heel veel persoonlijke verhalen van mensen. En dat raakt me heel erg. En, um, dus ik krijg uh, bijvoorbeeld opstellen van een leven. Of um, persoonlijke verhalen. En dat vind ik wel echt heel bijzonder. En daar ga ik gewoon heel voorzichtig ook mee om. ik dat zal, zal ik ook nooit delen. Maar dat vind ik al echt een, ook een compliment. Dat ze mij vertrouwen met hun verhaal. En er is zoveel in de samenleving wat mensen meemaken, wat een dwars zit. Of, ja. Ja, en dan vragen ze ook wel eens advies aan mij. En dan geef ik ook advies. Dus ik was op een gegeven moment wel een paar jonge vrouwen aan het coachen. En um, dat vond ik ook wel heel zwaar, moet ik zeggen. Ja, ik, ja. En ook dat ik omdat ik twee kinderen heb en um, met hen ook veel bezig ben. Dus ik, me ook, ik voel me dan ook verantwoordelijk. Hey, ik wil dat vragen, want ja. ik bedoel, veel, de boze en de haatreacties kosten veel energie. Maar al die emotionele ja. verhalen die mensen toevertrouwen, uh, toe kosten natuurlijk ook energie. Ja. Hoe hou je dat buiten je gezinsleven, om het zo te zeggen? Dat je je ja. daar ook, kan je er daarvoor afsluiten? Nee, ik kan me daar niet voor afsluiten. Hmm. Ik neem het wel mee. Ja, ik neem het altijd mee. Wat doe je ermee? Mm, dan denk ik hoe ik kan helpen. Dus dan brengen ze in contact met een aantal mensen. Maar toch komen ze weer terug naar mij. Dat ze zeggen nee, nee, we willen met jou. Mm. En uh, ja, dat, dat, dat het raakt me wel. Omdat ik denk van, dat, dat, dan heb ik het gevoel dat ze me echt nodig hebben. En ik kan er niet overal zijn. Dus soms vind ik het heel erg dat ik niet nog meer aandacht kan geven. Of voor hen kan zijn. Ja. En, en nu, nu zeg maar met de afgelopen column over bij RTL Nieuws, bij, over uh, alcoholverslaving. Hebben heel veel ook mannen gereageerd. Dat vond ik ook wel bijzonder. Met hun persoonlijke verhalen. Dus ik heb wel, dan, dan zit ik echt te huilen. Dan ben ik zo geëmotioneerd. Dan denk ik van: oh, wauw, wat heb je allemaal meegemaakt? En oh, wauw, hoe, wat, wat goed, hoe, hoe, waar je nu bent in het leven, ondanks dat. Ook met blij van mijn lijfhuizen, verhalen. Ja, dat raakt me wel. Dus ik, soms dan schrijf ik een stuk, een column met tranen in mijn ogen. Dan denk ik van, oh, dit is zo erg. Ja. En, en hoe, uh, hoe bespreek je dit thuis met je kinderen? Want alles neem jij mee naar huis. Dus je zit, ik neem dat het thuis ook nog inderdaad dan door je hoofd gaat. Is dit iets wat je met hun... Openlijk bespreekt of merken ze het aan je? Laat ik het zo nou ja, mijn kinderen zijn ook een soort van twee activisten geworden. <lacht> dat, dat is toch uh, Ze komen uit mijn baarmoeders. Dus gewoon met, met uh, echt activisme zijn ze uitgekomen. Dus uh, uh, in de rapport van mijn zoontje stond ook van hij weet zoveel over alles in de wereld. Maar ik uh, vond oh. ze moet ieder vrijdag van mij, moet, moet, moet mijn column lezen. Want dan zeg ik van nou, dit is er aan de hand. En ik zeg ook als jullie ooit racisme meemaken in je omgeving... meteen handelen, meteen. En dat vind ik gewoon heel erg belangrijk. En, um, en ik denk dat ik heb wel hoop op deze nieuwe generatie. Ze zijn zoveel verder dan wij. De meisjes, jonge meisjes, zijn ook echt kleine mini-feministen. Daar ben ik zo trots op. Ik denk van, hè, hè want uh, van mijn generatie en onder mij... daar zie ik echt heel weinig van. Vind ik echt... Maar ik hoop dat deze nieuwe generatie is over verder dan, dan wij zijn. Dus ja. Daar moet je niet komen met de ongelijkheid of uh, racisme. Nee, nee, nee. Dan word je meteen gewoon terug in je hok gestopt. Zeker. Meteen. Of ja. seksisme, precies ja. hetzelfde. Nou, en dan hebben we wel zo'n beetje alle onderwerpen gecoverd... waar jij over schrijft, hè. Feminisme, seksisme, racisme, uh, wat vergeet ik? Taboes. Taboe. Onderwerpen onderwerpen, nou, zoals in het vergeet volk. Uh, maar er zijn homofobie, hebben we het ook nog over gehad, om elkaar van de week kort spraken. Ja. Daar maak jij je ook hard voor? Ja. Voor de absoluut. lhbtiq plus gemeenschap. Ja, zeker. Of hard tegen eigenlijk. Ja, ja. ja, ja zeker, zeker. Ja. Nee, ik ik, ik, ik, hoorde vandaag ook van een van een jongen die dat is een een, een, een, een expertgroep. En op een gegeven moment uh, hadden die vrouwen die hebben een, een groep op Facebook en die hadden gezegd. Ik zie, ik heb twee uh, zoenende mannen gezien. Waar kan ik dat melden? GELACH <lacht> Je maar, dus nee, nee, absoluut. Ik uh, maak me daar echt uh, hard voor, absoluut. En ik heb uh, op een gegeven moment ook meegedaan aan een campagne, Celebrate Love: uh, dat mensen een partner kiezen waar ze van houden en. Um, ik doe dat privé, uh, zeg ik dat altijd, tegen mensen. Maar ik heb ook best wel een divers uh, uh, vriendenkring. Met heel veel gays ook. En uh, ja, ik hou daar echt van. Het is echt, echt een, ja, een, een meerwaarde in mijn leven. De grote thema's, de kleine thema's... Alles is bij jou op een goede plek. Um, Zullen we nog heel even luisteren naar een liedje? Want die heb je niets voor niets meegenomen. Ja, en uh, Johan, wil ik nog even zeggen... die liet via de Radio 1-app weten dat hij uh, het vorige nummer van Ines heel mooi vond. En dat hij graag meer van zulke muziek wil op Radio 1. Nou, kijk Genoteerd. Ja, dan hopen we dat nou. uh, deze hem ook kan bekoren. Nou. Joe Boy met sip alcohol. Ja. Waar gaat dit nummer over? Of waarom heb je deze gekozen? Nou, waarom heb ik deze gekozen? Eh... Um, Eigenlijk komt het door mijn vriendinnetje Ginjara. Uh, we houden echt van afrobeats. Ik hou echt van Afrobeat naast Arabisch muziek. Ik word daar hier zo vrolijk van. En uh, ja, liefst uh, als ik dan echt uitga, dan wil ik gewoon dit soort muziek horen. Ja. En ja, ik, ha ik word hier echt gewoon blij van. Nou, dan gaan we een heel klein beetje een feestje bouwen zo hier in deze... Want het Juist. is op jouw zaterdagnacht. Daarom, ja. daarom. Een feestje met jullie dames. Joe Boy met sip alcohol. We go, we go, we go no. All of the blessings fall on my yard Blessings there for my yard uh -huh. and like a dance, he go, be, he go see, he go feel 'em because the blessings fall on my yard Blessings fall on my heart. Yeah, yeah. That's why I sip my alcohol. I don't want to reason bad things no more. I don't wanna go back to where I did before. Make nobody stress me, no disturb me, judge, judge uh. I sip my alcohol. Problem. I feel no run away, but I will go save them. Too many bad men and nothing enough friends. Lord save me, don't wanna lose my conscience. I just wanna dance under the sunset, make nobody stop my enjoyment. Oh, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Je luistert naar De Nacht is Zwart bij NPO Radio 1. En bij ons in de studio nog steeds, Jessie Kandan. Er komen ook wat berichtjes binnen. Robert, die volgens mij reageert hij op het liedje wat je had uitgezocht, Jassim, met One World Radio. Ik denk dat hij daarop vindt het lijken. Kan dat? Ik ken het niet. One World? Radio. Nee, maar One World is gewoon een, een, een journalistiek magazine en een platform. Oh, en, oh alsof we daarbij aangesloten zijn. En met, met als tagline, lees je bewust. Dus dat gaat over al die onderwerpen onderwerpen mm. uh, waar jij ook over schrijft. Dus ik ja. denk dat die het daarom daarmee mm. vergelijkt. Ik vind het een compliment. Ja, ik vind het ook een compliment. Zo las okay. ik het ook. Um, yes, we hebben al heel veel dingen met je besproken. Maar wat zijn, is nou een van die thema's waar jij ooit nog een keer... Uh, die je nog een keer aan wil pakken? Wat speelt er... Ik wil zoveel aanpakken. Ja. <lacht> Oké, okay, welke zou je als eerste willen loslaten met alles wat je doet? Om ruimte te creëren voor andere dingen die je ook nog allemaal doet. Ik wil niks loslaten. Nee, nee dat is, dat is wel, Ik wil niks loslaten. Ik wil alles aanpakken. Maar het is echt zo. Ik heb nog zoveel dingen te schrijven. Ik heb zoveel onderwerpen. Ik zou eigenlijk nog. Nu heb ik het zeg maar wekelijks op vrijdag komt mijn column uit. Maar, en dan moet ik toch kiezen tussen onderwerpen. En liefst wil ik niet kiezen. Liefst wil ik drie keer in de week schrijven. Want ik heb zoveel onderwerpen waarvan ik denk: oh ja, ja, ja. Oh, oké, toch kiezen. En en mensen zeggen van, hoe doe je dat? Is dat niet moeilijk? Nee, nee, nee. Ik heb altijd verhalen. Ik hoor verhalen. Ik zie alles. Dus altijd is er iets waarvan ik denk, dit is het. Komt er ik... nog een boek aan? Um, ja, daar ben ik nu wel mee bezig, ja, toevallig. Ja. Waar, wat, uh, wat voor boek kunnen we verwachten? Ja, ik heb wel uh, wat ideeën over de... Um... Nee, nee, ik ga het nog niet zeggen. Nee, nee, nee ik ja, moet nee. wel verrassing blijven. Nee, nee. Nodig je gewoon volgende week weer uit. Ja, ja, ja, ja. trek het, het uit me maar. Ja, dus, Kun je een tipje van de uh, sluier opleggen? Nee, nee. Nou ja, maar genoeg onderwerpen dus. Als ik hoor dat je elke week moet kiezen waar je je column over schrijft. Dan, nee, uh, nou ja, Bijvoorbeeld ook wat ik, wat, wat ik gewoon heel belangrijk vind op, uh, binnenkort... is natuurlijk uh, de Ramadan periode Mensen gaan vasten. En daar wil ik, ik heel graag over schrijven. Ook omdat mensen dan toch elkaar gaan bekritiseren bryk, op social media. Ja, leg, leg uh, dat uh, even uit. Waar nou ja, gaat de kritiek dus erover? Stel, stel je voor, ik ben met jullie uh, even theetje aan, doen koffie met taart. En dan krijgen mensen dan uh, via social media, dat mag je niet doen. Want het is, uh, het is een vaste periode. Mm. En ik vind het gewoon heel erg als je met anderen gewoon... Uh, veroordeeld. Laat iedereen zijn eigen geloof op zijn eigen manier beleiden. Ja. En dat vind ik echt heel belangrijk. En heel veel mensen zeiden, oh alsjeblieft schrijf erover. Want iedereen heeft er last van. En mensen worden bang. Posten dan niet of gaan dan liegen. En dat vind ik heel raar. Want ik bedoel, we hebben geen islampolitie in Nederland. Dat heb je in Maleisië. Dus laat elkaar vrij. En daar wil ik over schrijven. Komende vrijdag. Hmm. En als je... Um... Ja, dat is wel mooi. En je, zei, je vertelde net al dat je volgende essay in het Financiële Dagblad uh, gaat over identiteit. Ja, identiteit. Ja. Uh, kun je daar een tipje van de sluier op lichten? Wat, wat, welke kant van identiteit ga je bespreken? Ja, uh, identiteit is ook uh, onderhevig aan alle omstandigheden. Dus uh, identiteit is ook, uh, kan flexibel zijn, maar het verandert ook. Dus als kind, ik begin als kind, was ik eigenlijk een Turks kindje. We spraken Turks thuis. Uh, ik ging naar Turkse lessen. En ik werd ouder. Voelde ik me meer Nederlands. En nu voelde ik me toch meer. soort van. Um, bicultureel. En ja, en dat, dat, dat, hoe dat dus ontwikkeld heeft en waarom. En ik dacht: iedereen heeft wel een eigen identiteit. en iedereen verandert. Dus dat je ook kunt veranderen in, in, in je identiteit. Ja. En. Uh, en we willen altijd elkaar vreemen, maar misschien moeten we het gewoon even loslaten. En de ruimte pakken om je eigen identiteit ook te laten ontwikkelen en groeien. Juist, ja. ja. ja. Hoe ben jij veranderd in je identiteit? Hmm, nou, dat is een leuke vraag. Ja, ik ben nu eigenlijk... Uh, op dit moment um, omring ik me toch met uh, meer mensen uit de creatieve sector... Um, en heel divers. En dat was, dat was natuurlijk... Um, een paar jaar geleden niet. toen zat je voor de mensen die het gemist hebben... veel meer in het bedrijfsleven ook. Ja, ja. en ik merk gewoon dat ik eigenlijk nu veel gelukkiger ben. En uh, ik... Uh, lach meer. En, uh, en ik, ik, ik ga ook best wel... ik ben echt een beetje one of the guys. Ik heb ook allemaal man, heel veel mannelijke vrienden. En daar word ik ook gelukkiger van als mens... Um, en de diversiteit, denk ik van wauw. En vroeger werd ik altijd geïnterviewd met hoe gaat het met je moeder, hoe gaat het met je vader, hoe gaat het met je broer, hoe gaat het met dit. En nu word ik gewoon niet meer geïnterviewd. En er zijn mensen nu van hoe kunnen we je verder helpen? En we zijn trots op je. Ja, mooie vraag. Hoe kunnen we je verder helpen? Om jouw missie mm. te laten slagen. Nou, ik heb wel een aantal ideeën binnenkort ga ik wel voor het maatschappelijk doel... Ga ik een paar kunstdemonstraties organiseren om aandacht te vragen voor dingen. Ik heb nee. vorig jaar natuurlijk aandacht gevraagd voor femicide. Mm -hmm. Dat is toch wel een onderwerp die mij echt heel erg raakt. In Nederland ook om de acht dagen wordt een vrouw vermoord. Ja. En, en en Hoe heb je daar vorig jaar aandacht voor gevraagd? Uh, op de dam heb, heb ik een uh, kunstdemonstratie met Stella Bergsma en Mick Johan georganiseerd. En uh, hebben we eigenlijk uh, 70 schoenen, rode schoenen op DAM neergelegd. Ja, kan ik kan me nog herinneren. En we gaan dit jaar weer iets heel moois doen. en uh, Dus daar hoop ik dat jullie daar ook aandacht voor zullen geven en mijn columns zullen lezen op vrijdag. Absoluut. Ja. En um, wat, hoe, hoe zou zo'n volgende kunstdemonstratie eruit zien? En van, vanaf wanneer kunnen we die verwachten? We kunnen die een paar, een paar maanden verwachten. Met, uh, vooral uh, met mannen. Want ik vind dat we mannen meer moeten betrekken... bij alle vraagstukken. Het is niet onze battle, maar het is gewoon ook hun battle. En zij moeten ook gewoon... Um, ergens voor strijden, vind ik. Dat geldt ook voor emancipatie. We moeten het samen doen. We moeten het samen doen, ja. ja. Inclusief. Mooi. Dank je wel, dat je hier... Uh... Nee, dank je wel. Ik ben er toch doorheen gekomen... Zeker. En hoe? Met je rode lippenstift, mooie nagellak en je. Kom, je bent de stijlvolste gast. Deze studio, die we, echt? Die we in de studio hebben Oh, gehad. Leuk om te horen. Ja, ja. Zo ben ik ook echt opgevoed door mijn oma Sultan, die ook wel eens in mijn columns komt. Die vond het heel belangrijk. Ja, en ik doe dat ook met mijn dochter, grappige. Ja. En met je zoon dan? Oh ja, mijn zoon is nog ijdeler dan, dan wie dan oh, ook. Okay. Echt, ja, die. die je moet ook parfumetjes en uh, gel en alles, ja, ja. ja. ik heb dat ook met mijn zoon. Maar je inspireert me en ik denk van nou, ik mag er ook wel wat meer werk van maken in midden in de nacht. Dus dankjewel. je Ik wil Yassim. foto dan ontvangen. Ja, dank je wel Kan dan dat je bij ons Dank jullie wel voor de uitnodiging. Komen. Ja, en veilig. hou ons vooral ook op de hoogte van, uh, ja, van wat zeker, je allemaal doet zeker, en uh, ga ik doen. Kom vooral nog ja. eens terug. Als ja, je veilig zeker. thuis en een mooie dag. Dank je wel, jullie ook. Zometeen nemen we je mee de ochtend in... en gaan we in gesprek met verschillende creatieve makers. Ben jij nieuwsgierig... naar welke gesprekken er worden gevoerd... in een kapperszaak bijvoorbeeld? Blijf dan bij ons. Je hoort ons na het nieuws van vijf uur. Tot zo. elkaar bij Omroep Zwart. NPO Radio 1: Vijf uur, Kirsten een klomp met het NOS-journaal. Meer dan vijfduizend mensen hebben gisteren kunnen vluchten uit Oekraïnse belegerde steden via humanitaire corridors. Volgens een medewerker van president Zelensky wisten de meeste mensen, meer dan vierduizend, te ontkomen uit Mariupol. Hoe ze de zwaar belegerde stad zijn ontvlucht, is niet duidelijk. De havenstad ligt al weken onder vuur. De burgemeester zei in een interview met Nieuwsuur... dat er al zeker 4.000 burgers om het leven zijn gekomen. Hij vergelijkt de bombardementen op zijn stad... met die op Dresden en Rotterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het is moeilijk voor te stellen dat zoiets in deze tijd kan gebeuren... zegt hij in het interview. Bij een auto-ongeluk in het Brabantse dorp Gaam... zijn twee jonge kinderen omgekomen...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 Met Miluska Meulens en Amber Roner. De nacht loopt zo langzamerhand af en de ochtend gaat beginnen. Zonsopkomst beleven we vandaag de eerste zondag in de Nieuwe Lente om zes voor half acht. Wat maar weer bewijst dat tijd een constructie is, want de zon komt natuurlijk altijd op hetzelfde moment op. Maar omdat wij mensen zoiets als zomertijd hebben bedacht, de klok een uur vooruit hebben gezet, ervaren we een latere zonsopkomst. Tja... Gefilosofeer in de ochtend, in de, ja, in de vroege ochtend, Amber. Ja, daar is het ochtendgloren voor. Een prima moment lijkt me dat. Om je, een beetje te filosoferen ook over hoe je je dag begint. En een mooi moment om tijdelijk met onze traditie te breken. Want we vragen eigenlijk wekelijks naar wat jouw ochtendrituelen zijn. Maar vandaag willen we eigenlijk weten... welk effect heeft het verzetten van de klok op jou? Want uh, daar wordt heel erg verschillend over gedacht. Uh, maar tot nu toe slaat iedereen zich er vrij goed doorheen. We worden er ook aan herinnerd al uh, de hele nacht van... oh ja, vergeet niet, dat de klok en een uur eerder. Um, uh, onze lieve radioproducer uh, Tinne, die dacht ook... Hey, ik dacht dat, het, uh, dat ik een uurtje later moest zijn. Maar zo gaat dat een beetje. Dus ja, laat ons gewoon weten. Praat mee. Reageer in de radio 1. Heb, heeft het effect op jou het verzetten van de klok. En als je denkt, joh, pff, wat een gezeur, heb ik allemaal geen last van. Dan mag je ook gewoon je ochtendrituelen sturen. Of laat ons nog weten welke kwaliteiten jij zoekt in een rolmodel. Kies maar. Ik heb er nog wel last van hoor. Ik, ben, ik, ik kan heel goed met weinig slaap. En ik vind het ook helemaal niet erg al deze weken om gewoon. Uh, de wekker te zetten en uit bed te springen. En dan kom ik hier gewoon met heel veel enthousiasme naartoe. Maar dat het dan nu anders gaat dan anders, daar heb ik wel last van. Dus, uh, ja, dus mag je vergeef gewoon... het me als ik uh, slomig ben of zo. Ik vind dat het tot nu toe meevalt, maar dat laten we lekker aan de luisteraar. Je mag even heel even gewoon op adem komen, want zometeen spreken we meerdere creatieve makers over hun werk. Onder andere twee van de drie regisseurs van een nieuw cashprogramma op tv, Safe Space. Maar nu eerst muziek om deze laatste zondagochtend van maart te starten. De nieuwste single van Evje de Visser, Startschot. Je luistert naar De Nacht is Zwart hier op NPO Radio 1. En we vroegen je deze nacht wie is jouw rolmodel en waarom? Um, ik krijg je verschillende reacties binnen, ook via de socials. Laila laat weten integriteit, eerlijkheid en betrouwbaarheid. Martijn zegt voorbeeld zijn, laten we zien hoe het wel kan. Galicia zegt doorzettingsvermogen en zelfkennis... Lisa zegt positiviteit en doorzettingsvermogen. Dat, die hebben we veel gehoord vanavond, het doorzettingsvermogen. Positiviteit vind ik ook een mooie. mooie. En inmiddels eh, worden de eerste mensen alweer wakker. Want we vroegen ook, wat zijn jouw ochtendrituelen? Heb je last van de klok? Nou, in elk geval Gerda laat weten dat ze er weer bij is. Goedemorgen Gerda, fijn dat je er bent. En eh, er wordt goed gereageerd ook op de muziek. Mocht jij nou nieuwsgierig zijn naar welke nummers wij draaien... op zo'n nacht op Radio 1 dan kun je dat vinden in de playlist op Spotify De Nacht is Zwart. Iemand die een rolmodel is zonder er zijn best voor te doen... is de eigenaar van Capsalon Juice in de Amsterdamse Pijp. Ik ben er al bijna 14 jaar trouwklant... terwijl ik vroeger niet eens naar de kapper wilde. Altijd slechte ervaringen namelijk. Maar Rodney Maartens is niet alleen een kunstenaar met een schaar... in plaats van een kwast in zijn hand... maar ook een inspirerend persoon die naar zijn klanten luistert... ze adviseert, inspireert en met een lach weer zijn zaak uit laat lopen. Goedemorgen, Rodney. Goedemorgen, Biederska. Dit leek wel een uh, introductie uh, voor een pastoor of zo. Maar ik ben niet de enige die jou <laughs> zo ziet. <laughs> ik ben niet de enige die jou zo ziet. Dat weet ik. Omdat ik inmiddels heel ja. wat andere klanten van je ken. Um, na al die tijd. Wat vind je ervan dat ja. mensen jou als een voorbeeld zien? Um, ja, het is, het is fijn om te horen natuurlijk. dat um, ja, ik, ik, ja, gaat eigenlijk natuurlijk... Ik hou van babbelen. En ik ben vaak vroeg op. Dus ik zit vaak vol met energie. En um, ik, ik raak ook geïnspireerd van de mensen op mijn stoel... waar ik heel veel van leer. En dat geef ik ook weer door. Ja, en zo, Je wordt je geraakt en dan raak je mensen ook, hoor je dus. Dus um, ja, ik vind het wel uh, leuk om te horen. Maar um, op die manier ben ik er vaak niet mee bezig. Maar ik denk dat het een klein beetje het tuurtje is van het beestje. <lacht> Hoe zie jij jezelf dan? Um, ja... Ik denk om mezelf te zien is het goed om te horen hoe mensen jou zien. En dan te realiseren hoe jij overkomt. En ik denk dat vormt eigenlijk een klein beetje mijn uh, mening over mezelf. Want als ik kijk hoe ik me vroeger zag, zag ik mezelf als iemand die ja, weet je, uh, hou van lol hebben. Maar als je dan hoort dat je ook inspireert, dan uh, ga je ook realiseren van jou. Ja, het komt misschien ook een beetje omdat je houdt van filosoferen. En uh, ja, ik denk toch wel dat het uh, een beetje een filosofie is. Ja. Zoals ik Je, je ja. bent dus een filosoofje, uh, kunstenaar... Ja. Hè, want dat, met een schaar in de hand kan je ook uh, kunst uh, uh, maken. Uh, ja. Ook een soort Inderdaad. coach, je bent vader, uh, kapper. <laughs> Waar komt dat door? Je, je schrijft ook nog eens uh, uh, in je vrije tijd... je ontwerpt kleding in je vrije tijd. Waar komt het door dat je zoveel doet? Mm. Ik, heb, ik, ik denk dat je eigenlijk al jongen leeftijd al een klein beetje dat ontwikkelt. Dat je interesses hebt en dat je dat gewoon moet onderzoeken. En ik denk ook dat het belangrijk van huis uit dat je de ruimte krijgt om het te onderzoeken. Waardoor ik denk dat je op die manier ook... Um, als je gekozen wordt van het huis om uh, een beetje te volgen wat je gevoel je zegt. Dan, dan denk ik dat je daaruit kan laten zien wie je eigenlijk bent en wat je kleur is. En ik denk dat het daar een beetje door komt. Ik heb altijd wel de ruimte gehad en ik ben nooit echt geremd geweest... om te zijn wie ik ben. Geef je dat ook door en en je, ook aan je eigen kinderen bijvoorbeeld? Ja, absoluut. Ik, ik heb wel tegen mijn kinderen gezegd... Um, het maakt me niet uit wat voor studie je doet of school. Het, um, mij en mijn vrouw is het nooit uh, erom geweest om te zeggen... wat mijn kinderen zouden moeten worden. Het enige wat we wel wilden dat ze worden... is dat ze gewoon de beste versie van zichzelf worden... Wat het ook is. En uh, natuurlijk... Het, het streelt een, een parent zijn, zijn ego... als zijn, zijn kind gaat studeren... of advocaat wordt... of, of uh, he, al dat soort dingen met aanzien. Uh, Gedeeld is ook een beetje ego van de ouders. Die erachter schuilt om te kunnen zeggen... van hé, hey, mijn dochter of mijn, mijn zoon doet het een en ander. Maar ik, ik denk dat het, toch eigenlijk het mooiste is om te zien... dat je kind gelukkig is... en de beste versie van zichzelf wordt. Dus ik denk dat dat het beste nastreven is. Maar... Als kind zie je niet eigenlijk altijd de bigger picture zoals een parent dat ziet. Dus ik zeg altijd wel: uh, word wat je wil worden, maar ga er wel voor naar school. Mooi. Wie zijn jouw rolmodellen eigenlijk, Rodney? Um, ik heb eigenlijk rolmodellen eigenlijk dichtbij in gehad. gaat. Uh, dat kom je ook soms achter als je ouder wordt, dat als je jong bent en eens uh, ja, dus kijken sommigen naar de artiesten. Of kunstenaars. Maar ik ben er ook achter gekomen. dat het goed is om rolmodellen. Hebben juist die dichtbij zijn. En uh, waardoor je contact kan leggen. Want het, het heerlijke van een rolmodel hebben. Die dichtbij is. Dus dat jegene um, benaderbaar is. Nee. Zodat je gesprekken kan hebben. En ook al horen wat de struggle is. Want vaak zien we het resultaat van een rolmodel. Bijvoorbeeld succes. Maar je ziet eigenlijk niet de weg ernaartoe. Maar over wie heb je, dat je het dan bijvoorbeeld? Is. Nou, uh, bijvoorbeeld... Uh, uh, artiesten. Als je bijvoorbeeld kijkt naar... Eh, toen ik jong was, Michael Jackson. Dan zie je hoe Michael Jackson is. Zijn optreden, zijn dansjes. Ja, je, je gaat voor de spiegel doen met een microfoon. Dat hebben we allemaal gedaan. En dan later dan zie je documentaires eigenlijk dat zijn uh, jeugd eigenlijk niet zo florissant was. Mm. Waardoor je eigenlijk denkt, van, wow, dat heeft hij wel meegemaakt. En dat is ook wel goed om dat te realiseren dat het niet altijd zo smooth loopt. En als ik naar rolmodellen kijk, eigenlijk dichtbij voor mezelf. Dat klinkt heel typisch, maar ja, mijn moeder bijvoorbeeld, die, ja, um, yeah, we, we struggled, en ik wil ja. geen zielig verhaal maken, want we hebben echt uh, heel veel laughter gehad en plezier, dat uh, we al jong waren, um, maar als ik eigenlijk zie hoe ze altijd is blijven staan, en eigenlijk ons altijd uh, uh, een lach op het gezicht kon geven. Ja, dat vind ik, vind ik krachtig om te zien. Dat je ondanks weer en wind gewoon kan staan. En het beste bij je kinderen naar boven brengt. Ja, ik vind het prachtig en het zorgzame. En het mooiste van mijn moeder vond ik dat uh, ondanks het aantal kinderen... dat ze nooit een verschil heeft gemaakt in liefde. Met iedereen, elk kind heeft een andere band gehad. Maar niet dat je je minder geliefd voelde dan de anderen. Heel mooi is dat. Oh, Heel bijzonder als je bijzonder ja, dat je dat dan zo van je... Uh, moeder meekrijgt en dat zo kan analyseren... en dat ook weer doorgeeft aan jouw kinderen, heb je net verteld. Ja. Maar Rodney, ik weet hoe uh, blij Miluska met jou is. En jij werkt tenslotte... Uh, <lacht> ja, je bent eigenaar van een kapperszaak. Ik wil ook ja. gewoon zo op deze ochtend eens wat verhalen horen. Wat zijn mooie verhalen van de klanten die ze jou vertellen? Want volgens mij krijg je al hun geheimen te horen. Niks ik over mij zeggen. Nee, nee, nee. Nee, nee, zonder, zonder namen. Nee, nee, nee. <laughs> nou, ik, ik kan je zeggen wat ik sowieso... Ik, um, ik kan wel situaties vertellen, maar ik vertel nooit echt verhalen met namen. Dus dat zou ik nooit doen. Nou, dat laat ik, ik het anders gewoon, vragen dan. Welke, nee. welke ja. gesprekken um, blijven je bij? Niks over Miloes kan zeggen, maar welke gesprekken blijven jou bij? Ja, ja. de gesprekken die me bijblijven hebben vaak een, um, een spirituele karakter. Hmm. En dat heeft te maken als... Ja, kijk, in het Westen leren we eigenlijk af om spiritueel te zijn. Het verandert wel. Want je moet altijd logisch denken. Van nou, wat zijn... hè? Zo onderbuikgevoel, ja, dat kan je niks aan vastklampen. Maar ik denk dat het juist belangrijk is om um, beter te luisteren naar je inner voice. En naar een balansing te vinden. Samen met je hoofd. En hoe en doe, doe jij dat? Dat, dat spreken. Nou, bijvoorbeeld als jij mij wel vertelt van... Hey, uh, um, Hey, uh, uh, ga je mee naar het feestje of wat dan ook? Of uh, we gaan even daar naartoe. En ik zou het eigenlijk alleen maar doen om jou blij te maken, terwijl ik eigenlijk zelf niet wil. Um, ja, je moet niet zorgen dat je iemand alleen maar pleest, maar ook uh, jezelf. En dat je niet geen smoesjes gebruikt. Maar ik zeg van nou: Weet je, ik ben niet echt helemaal in de moed voor een feestje. Ja, dus... Of om mee te gaan. Om goed dus naar je dat, gevoel dat luisteren. Dingen. Goed naar je gevoel luisteren. Ik hoor je ook grenzen dus dat is, aangeven. Ja. Uh, dat dat ook een belangrijk... Absoluut. <laughs> ja. Je hebt me ook wel eens ja. um, iets verteld over... Um, ik weet het niet meer precies, dus je moet het zo meteen even wat uh, beter zelf uitleggen. Um, ja. Dat je alvast nadenkt over hoe je je in de toekomst ergens over zal voelen. Hoe zit dat? Nou... Uh, meestal leer je eigenlijk vaak... Dus, uh, om uh, te zeggen... Hey, waar wil je over vijf of tien jaar zijn? Zodat je weet wat je nu kunt doen om daar te komen. We horen heel vaak ook... Uh, opgroeiende van... Hey, uh, weet je, je kan alles worden wat je wil... maar op een gegeven moment word je bijna ongevoelig... voor dat soort woorden. Omdat iedereen zegt het... en het heeft verder geen, geen, geen kracht meer. Het verliest een beetje zijn kracht... terwijl het ook wel echt waar is. Uh, toen dacht ik bij mezelf, van, hey, ik was in gesprek met een klant. En toen zei ik tegen nou, ik kom er soms achter dat ik zoveel dingen tegelijk doe. Dat komt ook een beetje de ADHD. Dat ik het dan even doe en dan laat ik het weer even liggen of dan zet ik het in de koelkast. En toen dacht ik bij mezelf, shit man, als ik daarmee was doorgegaan. Dan was ik nu al hier. En een gegeven moment krijg je dan een opstapeling van zoveel... Uh, dingetjes, ik heb je wel eens verteld over die kinderverhaaltjes die ik heb, heb ik je laten lezen. Uh -huh. uh, ik heb geschreven en het maken van kleding en een klein labeltje maken en zo. Maar ja, verder zet je er niet echt in door. En toen dacht ik bij mezelf, toen had ik met de klant erover, zeg ik van weet je wat, ik probeer mezelf alvast in de toekomst te wanen en te voelen hoe ik me voel. Dus ik heb gezegd, nou het is nu 2022. Waan jezelf in 2027? En probeer eigenlijk na te gaan waar je eigenlijk spijt van hebt... wat je eigenlijk vijf jaar geleden dus niet had gedaan. En toen realiseerde ik me eigenlijk dat ik eigenlijk al spijt had van... oh, waarom heb ik dit niet uitgewerkt? Waarom heb ik dat niet gedaan? Ik heb een hele lijst opgeschreven. To imagine myself in the future what I would regret. En toen heb ik mezelf weer teruggebracht naar 2022. Nou, ik ben bijvoorbeeld de volgende ochtend gelijk gaan hardlopen. De zomer komt eraan en ik heb ook meteen al mijn dingen uit de koelkast gehaald en ik heb het structuur gegeven en ik ga nu um, aan de slag ermee. Ik ben ook begonnen om aan de slag te gaan met al die dingen, waardoor ik dus weet dat ik terug in de tijd ben gegaan, want je krijgt geen second chance om terug te gaan in de tijd. Maar op die manier heb ik wel het gevoel gehad dat ik het over kon doen. Ik heb je dus zo ben ik eigenlijk alles pakken. Ik heb dit advies meteen ter harte genomen. Want uh, toen ik bij dat derde wijntje dacht ik... Hoe zal ik mezelf... Uitleggen. Ja, ik had op een gegeven moment een feestje of zo. Ik had dat gesprek gehad met, uh, met Rodney. Mm -hmm. En uh, een etentje, één wijntje, twee wijntjes. En toen kwam de keus voor dat derde wijntje. En toen dacht ik hoe zal ik mezelf morgen hierover voelen? Ah. <laughs> en toen heb ik de keuze genomen om het bij twee wijntjes te houden. Want ik dacht van, nu denk ik dat ik dat nodig heb. Maar morgen heb ik er spijt van dat ik het niet bij twee heb gehouden. Dus waarom neem ik, doe ik het niet nu al? Dus ik vond exact. het echt een topadvies. Dat is een hele mooie tip. Exact. Wat niet ja, voor jou want is het gaat dat... inderdaad niet over vijf jaar. Want het kan ook voor een week zijn of morgen. ja. ja zeker. En voor jou is deze zondag al begonnen. Jij komt, bent net wakker geworden. Heb je mm -hmm. nog meer adviezen en tips... hoe wij deze dag goed kunnen beginnen? Ik vind het vaak wel belangrijk om altijd um, te mediteren. Dat doe ik niet altijd, maar ik vind gebed ook een meditatie. Zo zie ik het eigenlijk ook. En um, ik probeer altijd op te sommen waar ik dankbaar voor ben. Op het moment dat je dankbaar bent, dan zie je eigenlijk hoeveel je eigenlijk al hebt. Waardoor je ook minder hoeft te vragen. En ik ben ervan overtuigd op het moment dat jij je blessing stelt... besef je eigenlijk dat je ook veel minder nodig hebt. Waardoor je eigenlijk de poort opent om meer te ontvangen. Omdat je het waardeert wat je krijgt. Want waarom waarderen we pas iets wat we niet meer hebben wat we hadden? En ik denk dat dat, dat eigenlijk al voor mij in ieder geval werkt... dat ik heel veel energie ervan krijg. Waardoor ik helemaal zin heb om de dag te beginnen. Omdat ik eigenlijk blij word om te realiseren hoe wealthy ik ben met blessings. Nee. Dat, zo begin ik mijn uh, Ja, die gaan we meenemen. Die zetten we nou, ons luisje. Heb ik één woord te veel gezegd, uh, Amber? Nee, zeker niet. Nee, zeker niet. Uh, jij bent dus... helemaal niet zo ver van uh, Rodney vandaan, hè? van Juice in de pijp. Nee, dus, uh... Ja, precies. Dus nou, dus, nee, uh, daar gaan we het nog vrouw. over hebben, Rodney. Maar dat doen we even buiten, buiten dit programma om. Ja, Want uh, wat zeker. ga jij eigenlijk uh, doen vandaag? Hoe ziet jouw dag eruit? Eh, vandaag, vandaag is een dag dat ik eigenlijk ga uh, genieten van mijn vrije dag. En dat doe ik eigenlijk natuurlijk, omdat ik, uh, ja, weer lekker ga mediteren, het liefst doe ik dat buiten. En ik, uh, ja, omdat ik vrij ben en uh, mijn gezinsman ben, gaan we er meestal op uit. En soms maken we afspraken om te kijken wat we gaan doen. En wat soms ook lekker is om juist niet te plannen. En de planning is om niet vast vaste klamp aan één ja. ding. Waardoor je eigenlijk vrij bent voor spontaniteit uh, toe te laten. Ja. Dus vandaag is zo'n dag dat we open laten staan. En gewoon genieten van elkaar. Nou, ga daar heerlijk van genieten. Ik beloof dat ik een keertje <lacht> bij je langskom. Uh, Fantastisch. Dank dat jij uh, met ons hier bij de Nacht is Zwart wilde praten. Ja, over jouw rolmodellen. Ja, gedaan. Fijne zondag, Rodney. Dat is, dat is. En uh, je ziet me wel weer verschijnen ja. hè, met mijn uitgroei dat die. <laughs> is goed. Ik hou je de gaten. Speciaal Dankjewel. voor jou, een van je lievelingsnummers. Taris Riley met Superman. Superman, thanks to away my problems when i went insane took me from the depths when i lost my name give me something i could live for now everyone is wondering what's the change they don't recognize i have so much to say and i never thought someone could love someone so much that they'd give up on everything to tell you that you're beautiful, baby. I will be there when you need someone to run with. I will be there when you need someone to dance with. From your lover to the skies and gray, girl. Cause you're beautiful, baby. It's your beautiful. Oh, you're beautiful. It's your beautiful, baby. Beautiful, uh, it's you're beautiful. It's you're beautiful. It's your beautiful, it's your beautiful, baby feel butterflies when I'm in your hands You can turn the pavement into white sand You can make a moment, a memory in a glance And I can't believe anyone else Everybody's talking, you're always shining You never stop listening back Beautiful, oh you're beautiful. Yes, you're beautiful, baby. You're oh, still beautiful. You're beautiful. Yes, you're beautiful. Oh, you're beautiful. and more, but never find the one There's a girl who did this and a social life Was a magazines, was a shine And I'm a superman and thanks to Lois Lane Used to be my problems when I went insane And I never thought someone could love someone so much that they give up on everything Cause you're beautiful, baby And it's beautiful, it's so your beautiful, anyway, beautiful. Beautiful. Beautiful. beautiful You're beautiful, baby Ooh, it's you're beautiful oh, you're beautiful It's you're beautiful, baby I will be there when you need me I will be there when you cry Dit is De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart... From That's the strange je net wakker wordt of als je nou ja, misschien helemaal niet hebt geslapen vannacht... dat je denkt, nou, ik trek dat uh, uurtje minder... Uh, trek ik gewoon bij mijn stadnacht en ik ben je nu op weg naar huis. Fijn luisteren je luistert naar De Nacht is Zwart. En uh, ja, iedere generatie heeft zo zijn eigen satirische programma. Maar daar gaan we het zo over hebben. Milushka, we hebben ook nog wat reacties gekregen hè, op onze vraag van vannacht. We hebben gevraagd... Uh... Uh, welke belangrijke eigenschappen heeft een rolmodel, een rolmodel volgens jou? En uh, op de, in de Radio 1-app zegt uh, Robert... mijn rolmodel was Paul Hanen. Mm. Dus dat is uh, heel grappig. Ook gezien het onderwerp waar we het zo meteen over gaan hebben... over uh, satire. Maar we hebben ook gevraagd... wat doet uh, het verzetten van de klok met jou? Mm. Zeg ik terwijl ik... Heel hard moet nadenken over hoe ik ook alweer moet praten. Want op mij heeft het dus gewoon echt hartstikke veel effect. Uh, Jeroen laat weten, wel grappig. Ik ben als biercafé-eigenaar net klaar met de schoonmaak. De zomertijd zorgt voor een extra uur schoonmaak. In plaats van half vijf klaar, nu half zes klaar. En later om twee uur weer open. Slaap lekker, jij ook hè Jeroen. En uh, een hele mooie zondagmiddag met je eigen biercafé ja, heerlijk. Ik zei het net al eigenlijk stiekem... iedere generatie heeft zijn eigen satirische programma... Wat je bijblijft. Inderdaad, Paul Hane kennen we daar misschien ook wel van. In de jaren negentig had je Jiske vet en Kopspijkers. Later kwam daar Koef Noem bij. En tegenwoordig kun je lachen om bijvoorbeeld draadstaal... Zou het helpen als we lachen om onrecht in de samenleving in plaats van erover praten? Om daarachter te komen bedachten Clarice Kagar en Hasna Elmaroudi het kerstprogramma Safe Space. En dat schrijf je met twee keer dubbel E trouwens. Klopt. En elke zondagavond bellen we bij de nacht is zwart. Elke zondagochtend moet ik zeggen. Ik zit al in zondagavond. Elke zondagochtend bellen we bij de nacht is zwart met creatieve makers die ons meenemen het ochtendlicht in. En vandaag zijn dat regisseur Giancarlo Sanchez, onder andere van Mocro Mafia. En hij won een gouden kalf voor de tv-film Horizon. En theatermaakster, actrice en schrijfster, Fadoa. El Akjawi, onder andere kun je haar kennen van Meskina. maar samen met Michael Middelkoop zijn zij de regisseurs... van het nieuwe satirische sketchprogramma op de Nederlandse tv... wat aankomende maandag voor het eerst te zien is op NPO3. Een hele goede morgen, Giancarlo en Fadua. Goedemorgen. Oh, ze zeggen het ook in koor, wat heerlijk. Wat fijn dat we uh, even met jullie uh, kunnen bellen. Zijn zij... jullie even? Zijn jullie bij elkaar in de buurt? In gedachten altijd. Uh. <laughs> ja, de andere vraag is, zijn jullie eigenlijk een beetje ochtendmensen? Uh, normaal gesproken wel, maar... Uh. Ja, tot, die zomertijd, hè? Nee, ik beslis niet. <laughs> oh, extra fijn dat je er dan toch bij bent, Giancarlo. Giancarlo. Ja, dankjewel. Fijn dat jullie ook voor ons de wekker wilden zetten. Um, <laughs> om te vertellen, wat is Safe Space precies? Nou, ja. ja, CSV is een, uh, zoals jullie zeiden, een satirische uh, sketchshow. Uh, alleen het, uh, het, het grote verschil is dat, uh, dat het nu door allemaal bruine mensen is gemaakt. Echt, volgens mij is dat het. Nou, niet alleen door bruine mensen toch? Het zijn mensen van, van kleur, uh, met verschillende etnische achtergronden. Ja. Ja, klopt. Ja. Het... Fadwa jij ja. bent aan de beurt, heeft Giancarlo besproken. Misschien moeten we even wat duidelijker zeggen wie we, aan wie we de vraag stellen. Um, Fadoa, voor wie is het programma bedoeld? Uh, be het programma is bedoeld voor, voor um, iedereen die heel hard wil lachen om uh, zijn eigen shit. Dus wat dat betreft uh, denk ik uh, dat dat uh, uh, losstaat van... Uh, uh, hoe je jezelf identificeert of uh, tot welke doelgroep je behoort. Wat ik wel heel erg tof vind, is dat je gewoon... bij jezelf behoren tot een generatie. Uh, wij, wij zijn uh, millennials eigenlijk nog wel. Uh, jonge millennials, oude millennials. En uh, ja, uh, weet je... Uh, uh, dat is gewoon dat is de, dat is de doelgroep die nu kinderen heeft, huizen koopt, uh, stemt. Maar ook... Uh, dure fietsen koopt. Nou, ik denk dat we die mensen wel willen bereiken. Het zijn gewoon uh, <laughs> mensen uh, zoals wij. Uh, uh, maar ook, uh, ik zeg altijd als, als ik het heb over mijn werk, als mensen zeggen ja, voor wie maak je het, dan zeg ik mensen die op me lijken en mensen die heel ver van me afstaan, die naar me kijken zodat ze er iets van kunnen leren. Dus uh, ik denk dat dat de, de mensen zijn uh, voor wie we dingen maken. Uh, Clarice Gargard en uh, uh, Hasna El Maroudi... De, van, de oprichters onder andere van uh, Lilith Magazine, hebben het programma bedacht. Hoe zijn jullie erbij uh, betrokken geraakt? Nou, zij hadden met VPRO, een, um, volgens mij hadden ze zelfs een soort uh, brandbrief uh, <laughs> um, gestuurd naar waar, uh, waar de diversiteit dan zou zijn. Um, en toen zijn zij in gesprek gegaan met de eindrecteur van uh, VPRO, uh, Anouk Kominga. Uh, over uh, een keer eens over discriminatie of racisme of kleur... om daar niet een politiek gesprek over te hebben. Maar misschien moeten we daar meer met elkaar over lachen... in plaats van dat het een, alleen maar een beladen uh, gesprek is. En... Um, ik was bij VPRO destijds Jordi Season aan het, uh, aan het paken met Jim Dennis en Jan Hulst. En, uh, en dan doe ik vroeg me er gewoon bij. En, uh, en toen ik hoorde wat het, uh, wat het kon worden, uh, de potentie die. Fadoa, kan het zijn dat je je nog een keer omdraait? We horen heel veel gerommel <hijde> Oh, sorry dat ik leef hè, sorry dat ik leef. Nee, we zijn zo blij dat je er bent. <laughs> maar, maar zit je nou echt inderdaad even onder je dek... Beetje lekker nog een keer om te draaien... Ja, wat denk je dan? Ja. Ja, dat, dat... Was er dan een andere optie? Was er nog een andere optie dan deze dan? Oh, schat, oh. ja, een week later, als die klok niet verzet werd. Sorry, Giancarlo. Nee, sorry. Al deze vrouwen onderbraken je midden in je verhaal. Vertel verder. Nee, joh, nee, dat, dat omdraaien, dat, uh, dat is uh, erg nodig. Ook van deze generatie. Ja, jij, werd ik heb, erbij Ik gevraagd. heb dat ik mijn bed uit ben. Uh, ik ben, ik heb al spijt dat ik mijn bed uit ben gegaan. Nee. Um, uh, ik, werd er, ik werd erbij gevraagd. Uh, en toen ik de potentie uh, hoorde en zag... Uh, toen hebben we besloten om dat niet door één iemand te laten regisseren. Toen werd al meteen duidelijk dat dit inderdaad... Een, uh, verhalen, sketches, uh, grappen zijn van een, van, een, van een generatie. Dus toen uh, heb ik Fedua... Uh, heel lief erbij gevraagd en, um, en Michael Middelkoop ook. Je zegt we van hebben hij... een soort schrijversroom uh, gemaakt met nog andere uh, markante <laughs> koppen in, het, uh, in de scenario-wereld, uh, aanstormend aan talent ook. En toen, uh, toen zijn we gewoon uh, gaan praten over ja, de verschillen, maar ook de gelijkenissen. Ja, voor we daar verder over gaan hebben. Uh, zullen we heel veel stukje luisteren? Ik, uh, ik heb de eerste aflevering mogen zien. En eigenlijk meteen de uh, openingsscène vertelt eigenlijk al alles nou ja, over wat je net omschreef. Uh, hoe dat, dat eraan aan toe ging als je toen, toen dus naar de VPRO ging. Een uh, speciale rol voor je van Noraly Beijer. Een historische dag voor Nederland. De VPRO gooit het roer om en investeert een exorbitant bedrag... aan publieke belastinggelden in de verbetering en intellectualisering... van het biculturele medialandschap. Na jaren van verwaarlozing en onwetendheid is het tijd om het beter te doen. Tijd om elkaar te leren begrijpen. Tijd voor verandering. En echte verandering begint niet met iets veranderen, maar met praten. Heel veel praten. Daarom heeft de omroep met zorg zes willekeurige mensen van kleur van straat geplukt... om onder bezielende leiding van een diversiteitsexpert het gesprek aan te gaan. Een kleurrijke denktank over liefde, geloof, tradities, geld en het leven. Zal het een lang gesprek zijn? Waarschijnlijk wel. Zal het iets opleveren? Joost mag het weten. Ja. Nu, al leuk, nu ja. al leuk. Dit was nog maar de eerste minuut. Het, is echt, het zijn afleveringen aflevering van ongeveer 25 uh, uh, minuten. Um, Faroua, wat zijn de, um, die verschillen waar, die jullie uh, besproken hebben... tijdens het, uh, het, het schrijven en het brainstormen? Uh, nou ja, wat Jankar wat net al aangaf... is, is uh, hij, hij, heeft, hij is wel degene geweest die uiteindelijk... Uh, uh, door had van hé. Hey, als je dit wil gaan maken, dan, dan. hoe meer mensen je daarbij betrekt, hoe breder dat spectrum is. die, die wij zelf uh, uh, beslaan, als het ware. Uh, en dus automatisch de verhalen die wij vertellen, die zullen dan ook. die zullen elkaar gaan bijten. En, en hoe tof is dat? Omdat we pretenderen niet het antwoord te weten. We, weten. we weten ook niet wat goed of fout is. Maar wat we wel hebben gedaan is zoveel mogelijk toffe mensen aan tafel uitnodigen, die allemaal hun plasje erover mochten doen en uiteindelijk gekke verhalen bedenken over hoe wij de wereld ervaren op dit moment. En soms spreken we elkaar tegen en we zijn boos op iedereen, maar we lachen ook alles aan iedereen uit. Het is gewoon één grote speeltuin geworden en wat dat betreft hadden we dit van tevoren niet kunnen bedenken, maar ik, ik moet echt erbij zeggen dat, dat, dat Giancarlo, wat, wat mij betreft, dat, dat, al heel snel deze visie zo uh, uh, had. En, en dus wel een gekke bolde move heb gemaakt door te zeggen: van hé, hey, ik vraag nog twee regisseurs erbij, verschillende schrijvers erbij. Ja, en, en met uh, Hasna en Clarice uh, uh, in onze, uh, uh, hoe noem je dat? Uh, Partners in Crime daarin komen uiteindelijk de, de gekste dingen komen naar boven. Om, omdat we gewoon ons veilig voelden. Omdat we dus allemaal ergens anders vandaan komen. Ja, en ik denk dat die veiligheid en die speeltuin die we hebben gecreëerd... Ja, die hebben er wel voor gezorgd dat je gewoon gekke shit kon bedenken, man. Ja, wat en wat, wat voor gekke shit toegelaten. bedoel je dan? <laughs> welke gekke shit bedoel je dan? Dus uh, welke thema's verpakken jullie... Uh, in, in satire? Nou, we hebben gekeken naar de maatschappij en, en hoe wij ons daarin bewegen. We hebben eigenlijk gewoon wel vier hoofdthema's. Johnny, je moet me helpen als ik, niet, als ik dingen vergeten. Want weet toch, nee, ik werk op de, 30% procent of zo. <laughs> <laughs> maar we hebben uh, thema's die, waar we gewoon een uh, uh, soort, soort paraplu begrippen. Uh, en daaronder hebben we uh, allemaal verschillende onderdelen weer aangeraakt, of verschillende onderwerpjes aangeraakt, maar bijvoorbeeld geld. Uh, dus als, als de, de, de, de, de, de millennial, de biculturele Nederlander, de hoe ga je om met geld? Al die verschillende culturen. Uh, of je nou dus een Marokkaanse Nederlander bent, of dat je een Inderstaanse Nederlander bent, of dat je een, een, een, een, een, een Turkse Nederlander bent. We hebben allemaal onze eigen uh, awkwardness, we hebben onze eigen rituelen, we hebben onze eigen Maniertjes. Maar wat het grappige is, is dat we soms erachter kwamen dat het maakt dus niet uit of je een Hindestaan bent, of dat je een Suriname bent, een Turk of een Nederlander, of een Marokkaan of whatever. De gelijkenissen in onze in onze uh, uh, uh, weird ass shit die we allemaal uh, doen als mensen. Mm -hmm. En soms staan we ook weer dus juist tegenover elkaar. En het hard lachen om onze gelijkenissen of onze verschillen. Ja, dat, dat is wat we hebben gedaan. Dus geld, maar we hebben ook nagedacht over liefde en relaties. We hebben. Nagedacht over... Johnny, help me. Ik heb er twee. Ja, als, als we voorbeelden moeten noemen... Het is, het is een sketch die Fedua heeft gemaakt. Dat is een soort... <laughs> uh, moslim Twitter. Of nee, nee moslim uh, Tinder. Moslim Dating oh. App. Moslim Dating App, inderdaad. Die is er niet echt. Misschien moet je... <laughs> nee, ik, ik, vind, ik vond het gewoon heel erg grappig... dat op een gegeven moment... Uh, uh, kwam ik op... Uh, uh, wist ik van het bestaan van een, een, een dating-app die genaamd uh, Minder. Dus de Muslim Tinder, en die heet Minder. Maar ik moest gelijk oh. een associatie maken met... Ik vind het woord Minder vind ik best wel spannend in Nederland. Heel want... naar eigenlijk. <laughs> yeah. ja, nou ja, grappig vooral. Maar nee, wel joh, grappig. Naar. Echt ja. Het is gewoon vooral grappig, dat is het, weet je. Uh, en, en, uh, en ook gewoon het nadenken over... Uh, als dan zo'n app tot leven komt. De bedenkers daarvan. Hoe hebben die dan die app in elkaar gezet? En wat zijn dan belangrijke dingen? Want ik, had dus, ik was dus erachter gekomen. Dat in die echte app. Dat je dus soort verificatie kan krijgen. En dat je dus uh, uh, getuigenverklaringen uh, kan opvoeren. Van mensen die kunnen vouchen. Dat je dus een, een, een goed religieus mens bent. Ja, ik vond dat gewoon geniaal. Dat ik denk hoe je dus oude uh, uh, um, uh, uh, normen en waarden, dus een oude manier van hoe je je partner moet vinden. Het is een best wel conservatieve manier van oké, okay, op die manier moet ik mijn partner vinden. Dat je dat dan in een modern jasje stopt. Nou, en wij hebben daar dan op een slimme manier geprobeerd van hoe kunnen we uh, dat naar het hier en nu halen naar Nederland halen. En dan hebben we gewoon een, uh, vanuit ook het wit perspectief weer nagedacht van hoe kijken... Die, hoe kijkt een buitenstaander naar het ontstaan van zo'n app? Ja, en dan krijg je alle vooroordelen die je natuurlijk gaat ga, ga uitvergroten... en waar je mee gaat spelen en waar je mee aan de haal gaat... Ja, en dan krijg je een soort gek experiment van uh, een marketingbureau... met geleid door twee witte jongens die denken... Yes, we gaan money maken. Wij hebben het antwoord. We gaan gewoon een, een moslim uh, Tinder. Uh. <laughs> en het gaat natuurlijk gewoon... Uh, ja, het, het, het schuurt. Maar het is vooral heel erg hard lachen om onze eigen... Uh, uh, ongemakken en onze eigen gekke dingetjes. die we hebben bedacht. Maar dat is toch Overleef. juist. Ja, het lekkerste wat er is. Hé hey Giancarlo, waren er eigenlijk Absoluut. Ook, ja, waren er ook onderwerpen. waarvan je zegt. ja, dat past eigenlijk niet zo goed bij een sketch. om daar een sketch van te maken? Oh, dat is een hele goede vraag. Um, <lacht> ja, nee. Uh, verder, kan je me helpen herinneren? Wat, wat, is, eigenlijk is, wat, wat mij eigenlijk opviel. is. Um, als. Als uh, ja, Nederlander van kleur, dan, dan uh, volg je dat politieke debat heel erg. En dan, terwijl als we, toen, toen, je, toen we bij elkaar waren in die brainstorm-sessie dat weekend... hoe politiek en correct eigenlijk iedereen was. <lacht> en dat, dat het niet uitmaakt waar je van komt. Want als je met je vrienden bent, dat je dan de meest lompe, harde grappen maakt. Letterlijk die safe en, en dat, space... Oh, ja. ja, absoluut. En, uh, maar, maar ook uh, dat, er, uh, dat er eigenlijk geen verschil is. Dus dat, dat, dat, uh, dat vooroordeel over dat, uh, dat mensen van kleur uh, ten aanzien van religie alleen maar heel eerbiedig kunnen zijn of zo. Nou, dat hebben, hebben we geweten. Heel <lacht> ja, <we> echt. Uh, <laughs> We hebben echt dingen waarvan we dachten... nou, misschien gaat onze familie dit echt gewoon niet leuk vinden... of misschien worden we zelf wel gecanceld nu... door Clarice en Hasna, notabene. <lacht> maar maar dat, was, dat was gewoon... dat, dat heeft mij... Um, eigenlijk kon alles. Ja. Eigenlijk kon alles. En, en, en een leidraad daarvoor was bijvoorbeeld... Ja, we zijn zelf ook opgegroeid met South Park. Oh, ja. Uh, allemaal, of onze generatie in ieder geval. Uh, en, die, uh, en die hebben één mantra. En dat is namelijk: er zijn geen heilige huisjes. Of iedereen is een keer aan de beurt. En dat hebben ja. we eigenlijk overgenomen. Zodat we, ja, zodat we onszelf geen regels oplegden. Van wat, welke humor mag wel. Welke grap mag wel. Welke grap mag niet. Het, is, uh, het gaat er soms heel, uh, heel ongenuanceerd uh, aan toe. Het is soms heel flauw. Alleen wel zoiets van: ja, wij mogen ook eens een keer flauw. Uh, Flauwe, het zetten, jullie ook, ook. zetten jullie ook rolmodellen in het licht, Vader um, hoe, hoe bedoel je rolmodellen? Nou, is het ook een manier om uh, een nieuwe rolmodellen in de samenleving een, een plekje te geven, uh, voor het voetlicht te brengen? Ik denk niet dat, dat, dat, dat we die macht hebben om rolmodellen te creëren. Ik denk dat het toffe is van rolmodellen... Is dat de, de massa bepaalt of iemand een rolmodel is uh, al dan niet. Uh, soms uh, zit je daar helemaal niet op te wachten. Wat ik wel tof vind, is dat wij... Uh, uh, Um, niet de usual suspects altijd hebben gepakt. En dat we juist hebben gezegd van hé, hey, wij zijn een soort Avengers groep uh, met, uh, met uh, uiteengesproken meningen en gedachten. En, en iedereen kan dus eigenlijk een rolmodel zijn. Omdat, ja, waarom niet? Uh, we hebben dus heel breed gezocht naar wie kunnen we toevoegen aan het team? Welke acteurs? Gewoon mensen die wij gewoon heel tof vinden. Uh, ook mensen die misschien nog helemaal niet bekend zijn. Niet ook non-acteurs, omdat je juist voorbij wil gaan aan een soort oude uh, gegeven van oh dit zijn de mensen die, die iets mogen zeggen. Nee, we hebben juist dat proberen te doorbreken door te zeggen, uh, een hele grote groep mensen, ik noem ze gewoon makers in de breedste zin van het woord. Mm. Dus of het nou schrijvers zijn, regisseurs, acteurs, uh, de bedenkers, uh, een hele grote groep mensen die we bij elkaar hebben gegooid en, en hebben gezegd, uh, er is maar één regel, er zijn geen regels uh, en we gaan, gewoon, uh, we gaan het uitproberen en kijken waar we, waar we terechtkomen. En, en al, dus als er al iets een rolmodel zou kunnen zijn, dan is het eerder een, het abstracte gegeven van dat we dat dus willen doorbreken en dat alles een voorbeeld mag zijn omdat niks een voorbeeld is. Er zijn eigenlijk zelf die rolmodellen van de nieuwe generatie. Ja, ja. Ik, ik, ik, ik, ja, maar het is wel, wel leuk Bijvoorbeeld als het gaat over de keuze van acteurs. Voor ons is uh, Romana Vrede gewoon uh, de Nederlandse Viola Davis. Uh, ja, man. Uh, Daniel Kolf is voor ons gewoon een, een aanstormend... Uh, het is gewoon een held. Het is een acteerkolom. Ja. Uh, ja. En de Samora Bergtop ook. En die lijst gaat maar door. Gewoon allemaal mensen waarvan wij denken ja. van ja... Kent u deze? Ja, kent <laughs> u deze, dat wel. ja. Nou, binnenkort kent iedereen ja, uh, deze en deze en deze. Maar want, vooral ook... Uh, <laughs> want aanstaande uh, maandag, morgen dus, 28 maart is de eerste aflevering. Hoe gaan jullie die uh, kijken samen? Ja, wij zijn samen morgen. We hebben een viewing party met de, de, de, de, de crew of de creators moet ik zeggen, want niet heel de crew. Dus we hebben een deel van de creators gaan bij elkaar zitten. Schrijvers, regisseurs, bedenkers, onze productie. Want ik bedoel ook gewoon een dikke shout-out naar de VPRO... die gewoon heeft gezegd van... oh, oké, okay, uh, ga maar. Weet je, want het is ongekend hoe wij dit hebben mogen mogen maken... Uh, uh, en hoe vrij we daarin zijn gelaten. En het vertrouwen dat ons gegeven is. Uh, terwijl wij eigenlijk het ook allemaal niet wisten. Maar ja... Weet je, dat, dit is gewoon te gek. Dat je, dus morgen zijn, hoop ik, dat gevoel wat we dus hebben gehad in het begin. Een soort vol enthousiasme hieraan mogen beginnen. Fucking eng natuurlijk, want je denkt, wat the fuck zijn we aan het maken? En ja, dus het is dus heel tof als we morgen met elkaar... Uh, uh, zo stiekem naar elkaar mogen kijken. Oh my god, het is gelukt hè? Ja. We got away with it. Dus, dus dat gaan we morgen doen. Ja. Geniet ervan, uh, ik ben heel erg benieuwd. Uh, Safe Space is vanaf morgen, maandag 28 maart, dus rond 5.30 tien te zien bij VPRO op NPO 3. Dank jullie wel. Yes. Fijne ochtend nog. Jullie ook bedankt. Ja, jullie, jullie ook. Heel erg bedankt. <laughs> Parece I will let that I la not just overstup. I get a kissy buga la I will We far away, go far, push it far away, like me up, go far away. Vele vele right now, since lockdown. Bet you think one yana ten thousand. No white cow, vele vele right now, right now. lang cow cow, right now. The way I'm feeling right now, mad over you like run Telling me they calm down. Ten years, I never gone down. When they see me, them I frown. But when them girls see me, them I go down. Shout out to the sound I'm focalistic with the champion sound. Champion sound. Vele, vele, right down. Right down. Vele, vele, right down. Right down. en vocalistiek met champion sound. Eindelijk een beetje, eigenlijk is dat een beetje het anthem van toen wij elkaar vier maanden geleden ontmoet hebben, Miluska. Dat was bij de Radio Zwart Marathon, een week waarbij we met een grote groep vrijwilligers 172 uur radio maakten vanuit het Volkshotel in Amsterdam. Dat was om te vieren dat we met omroep Zwart per 1 januari onderdeel gingen worden van het publieke bestel. En het was alvast een voorproefje van de stemmen, muziek en verhalen die we willen toevoegen aan het kleurrijke palet van de NPO. Het is de laatste zondag van maart. En onze eerste drie maanden als duo hier op Radio 1. Die zitten erop. Boep, en ik, boep. Ja, en ik, nou, ik beloof dat we niet iedere keer elk kwartaal hier uh, een openlijke werkbespreking doen met jou erbij. Uh, maar voor deze ene keer wil ik toch van jou weten, Milouska. Hoe voelt dat? Ja, ik vind het uh, hartstikke tof dat we dit hebben kunnen, kunnen doen. En uh, eigenlijk wat mij. Het meest bij is gebleven van deze afgelopen drie maanden... is dat we hele betrokken luisteraars hebben. En dat die uit allerlei uh, lagen van de bevolking komen... met allerlei afkomsten en achtergronden en uh, weet ik niet wat. Maar dat iedereen ook zo trouw reageert op de vragen die we stellen in de uitzending... Uh, via de Radio 1-app, maar ook via de socials. Uh, mooie reacties gekregen, zoals deze nacht... Toen vroegen we. Uh, wat vind jij belangrijke eigenschappen voor een rolmodel? En daar hebben we heel veel reacties op gekregen. Lisanne zegt. Iemand moet oprecht zijn gepassioneerd en strijdvaardig. Uh, Marjolein zegt dat je zonder te wijzen naar iemand je punt kunt maken. Uh, dat vind ik een mooie reactie. Maar we krijgen ook uh, nou ja, wat, wat meer kritische reacties. Johan schrijft bijvoorbeeld in de Radio 1 app. Wat een onzin over dat uurtje. En dat is naar aanleiding van mijn vraag. Wat doet de klok verzetten met jou? Want hij zegt. Mensen in wisseldiensten hebben iedere week of iedere tien dagen... een totaal onbiologische klok. Dit is 60.000 keer zwaarder dan dat ene uurtje twee keer per jaar. Helemaal gelijk. Johan, ik was ook niet aan het vergelijken. Maar dank je wel. Fijn dat je luistert. Nou nee, dat soort dingen dus. Dat we gewoon een gesprek aangaan met mensen. Dat vind ik het... Uh... Het leukst. En jij? Ja, nou Ik vind vooral de, de gasten, uh, die wil ik allemaal heel erg prijzen. Zoals je net ook hoorde, die dan toch de moeite nemen. Toch gewoon iedere week weer iemand naar de studio... die de telefoon willen zetten. Ik ben heel trots op de mooie verhalen uh, die we kunnen brengen. En ook de verschillende stijlen van muziek. Um, ja, ik, ik, Tuurlijk, we kunnen nog heel veel verschillende dingen... Uh, die we nog willen toevoegen. Maar voor die eerste drie maanden ben ik niet ontevreden. Dank daarvoor. Nee, ja, jullie allemaal bedankt. Allemaal bedankt. Ja, Gasten en luisteraars. Precies. En ook jij bedankt nu voor het luisteren. Want fijn dat je wakker bleef of wakker bent geworden. Voor de nacht is zwart na het nieuws van 6 uur. Hoor je onze collega's van de hey Eome, dit is de zondag. Wij zijn er volgende week weer met gesprekken en muziek. Alle liedjes die we vandaag of andere nachten draaien... kun je nog eens terugluisteren via onze playlist op Spotify. En voor nu, mooie zondag, fijne week. Dag bij Omroep Zwart. NPO Radio 1